Het weer, bewolkt en periode met regen. Overdag trekken meerdere buien over het land. Af en toe breekt de zon door en het wordt al 9 graden. Dit was het NOS Journaal. This is Pat from the band Train. Hey ik ben Niels Geusbroek. Hello, Gavin DeGraw here. Please help 3FM and send in your serious request. 3FM. Nu, Koen Zwijnenberg. Ja, goeienacht hoor. Serious request. 3. 3. FM. Zo, so, Leeuwen. wakker dan. Ja zo te zien wel en wat staan er nog veel mensen zeg. Dit is Bruce Springsteen. aanvragen van uh, ja, die heerlijke plaat. Altijd goed, hè? wat je ook draait van de man, het is altijd goed. Bruce Springsteen, Born to Run. Aan het begin van een nieuwe Graveyard, tot zes uh, uur. En het is echt, ja ik zei het al, het is echt fantastisch die, die sfeer hier in Leeuwarden dat gewoon om, om tien over twee dat er nog zoveel mensen hier voor het glazen huis staan, dat is te gek. Uh, Geraldine is, uh, is, is de slaapgast en uh, begreep Gerry dat het uh, lekker is gegaan yes. met de Crazy 22? Oftewel ja. diverse opdrachten die. Uh, Ach, nou, ja. we hebben ons weer misdragen hoor. Even kijken, want het uh, tongen door uh, de brievenbus. Ik vraag me dan af hoe, want ik lag toen even net op mijn stapel beetje... maar tongen door een brievenbus? 250 euro, dat oh. betekent een hele waterput. Maar ging het? Nee. nee. Ik heb echt één keer een aangeraakt en dat was het. Oh, maar. En het was een dame. Ja. Oké. Okay. Ik weet ook niet hoe ze heet. Hoer hmm. die ik ben. Het is dus nee. een beetje onpersoonlijke tongen? horen. Ja, inderdaad. Gevolg, ja. Maar we hebben het daarna eventjes over gedaan met Anna en Alicia. Ja, ja, precies. Maar dat, ja, dat, moet ik nog even terugkijken, want ook dat heb ik dan gemist. En uh, kraantje papi hier ook nog in het huis, want uh, ja, ik zou wel oh, zo heel, tongen? heel, oh, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee of is nee, dat nee. misschien al eens een uh, keer? Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Oké, okay. <laughs> ik zie van die blikken uitgewisseld worden dat ik denk, hmm. Hé, hey, maar uh, Kraan, jij gaat straks nog wel iets doen toch? Zullen we het doen? Nou ja, ik, ik zou het heel leuk vinden als je... Ja, waar is Kraan natuurlijk, echt, uh, want ik rammer van de plaat is ja, dat nog we waar is Kraan knallen? Ka kan Nelke dat straks? Ja, laten we dat doen. Uh, dat is helemaal te gek. Helemaal toch. goed. Heerlijk. Hé, hey, en het ding is, uh, Gerrie, Ja. <coughs> Ook oh, mijn stem ook. Maar er kan uh, natuurlijk... Dus Katja Geil. Ge Wat zeg je? Katja Geil wordt het dan. K K Katja Geil, dat is ja. toch meer voor vrouwen? Of kunnen mannen ook Katja Geil Oh ja hoor. Ja? Ja, jij nu. Oh, oh, oh. oh dank je. Hé, hey, maar uh, er, er kan natuurlijk geboden worden op, op de diverse opdrachten. Inderdaad. Nou, dat is een beetje een ding, toch? Ja, 3fm.nl slash Precies. 3fm.nl slash ga er eventjes naartoe en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, ik dacht, uh, laten we meteen goed beginnen met uh, Bruce Springsteen, maar... Um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die de nu volgende plaat heel graag willen horen. En ik heb even gecheckt, hij staat op dit moment gewoon op nummer 1. Ja? Hij staat gewoon op nummer 1. Gisteren was die finale van The Voice, of was dat alweer gisteren? Ik heb geen idee. Gisteren, gisteren. Die staan er allemaal onder, maar deze plaat staat op nummer 1. Jawel, dus... Leeuwarden!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 I don't know whether he was really saying ik uh, tel sieper. Oh, he saying... Het gaat van... Eat sleep, eat, rave, repeat. Rave, repeat. eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. rave, repeat. En ik wil jullie horen, Kom op! Eat, sleep, okay. rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Oh, yeah. Eat, sleep, rave, repeat, eat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 Lay word it like you're hoarded! Here we go! Sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Ja, het is eat echt waar. Sleep, rave, repeat. Eat, sleep, De rave, meest aangevraagde plaat eat, rave, van Series Request 2013 tot nu toe rave, is... Rave, eat, sleep, rave, rave, repeat. Van Fatboy Slim in de Calvin Harris Remix. Oh, de deur van het huis klinkt wat stroefjes. Komt iemand binnen gelopen? zou dat nou zijn? Ik vind het heel leuk dat geen pakt onmiddellijk de microfoon ik denk echt dat er iemand binnenkomt. Oh ja. <lacht> ik speel dit hartstikke. Ik denk er komt echt iemand binnen. <lacht> dat is toch radio dit? Ken je dit nummer? Of je speelde het mee of je dacht het echt? Nee, ik dacht het echt. Ah, oh, jongens. Wat lief ben je toch. Ah, ik zie nu wie het is. Het is Michael Jackson. Oh ja, ja, ja. Van Michael Jackson. Ja, sorry, ik zat heel even. Nee, ik, vond het ik zat gewoon helemaal in de radio show. Ja, ja, maar, ja. Ik denk, er komt nog iemand binnen. Zo dadelijk vind je radio nog leuker dan televisie. Persoon. Nou, het, gaat, het begint erop te lijken, Oh Ja, echt waar dan? Nou, ja, is echt heel leuk. leuk. Uh, Gam, die heb ik aan de lijn. Hallo. Goedenacht. Hoe is het met je? Ja, prima. prima. Oeh, hebben we, ja. Je, hebben we je wakker gebeld soms? Ja. <laughs> oh, nee. Uh, excuses daarvoor Gandia, ja, maar... Het niet uit, het voor het goede doel. Ja, nou wat te gek. Ik, en tot nu toe zegt iedereen dat hè. Die, als je dan s'nachts hier zit en dan bel je toch af en toe iemand wakker en is dat... Nee, maakt echt niet uit, want we doen het voor het goede doel. Helemaal te gek. Uh, je hebt een plaatje aangevraagd, of uh, liever gezet, uh, gezegd een familielid van jou heeft een plaatje aangevraagd. En ja, laat nou net de artiest in kwestie hier in het glazen huis zijn op dit moment. Ja, ik begreep het. Kraantje Papi. Ja. Geweldig. Want wie, ja. want, want wie heeft Kraantje Papi aangevraagd? Mijn zoon. Jouw zoon, hoe heet hij? Ja, Roy. Roy Kruid, Roy. En hoeveel ja. heeft hij gedoneerd voor waar is kraan? Uh, hij heeft 15 euro gedoneerd. 15 euro. Rob. Kijk. Een prachtig bedrag. Ja. De grote bedragen. Dan is dit het moment moet wat ik moet doen hè. Ik neem aan dat, dat jouw zoon op dit moment in bed ligt. Ja. Maar alles wordt geregistreerd en je kunt het natuurlijk allemaal nakijken en terugkijken. En dan moet het allemaal maar op. Dus het is wel heel leuk als je ja. dan dit moment aan hem kan laten zien. Ja, helemaal leuk. Goed. En hey, dankjewel Gambia. Bedankt, hè. En slaap lekker straks. Ja, dankjewel. Oké, okay, hoi. Doeg. Want we gaan het doen voor Roy, onder andere live Waar is Kraan. Yeah. Ga je meezingen, hè? <lacht> yeah. Ik kan me zoeken in de koel, cool, in de club, in de disco of de pub Je kan me zoeken bij de bar, want ik weet zelf niet waar ik ben zo so fucking in de bar Je kan me zoeken in de koel, cool, in de club, in de disco of de pub Je kan me zoeken bij de bar, bij bitch, zelfs Bij de yeah. Ik ben de bam, diggie, bam, bam, bam, bam, diggie, crane, die ain't fitting? Van de diddy committee, je hurt, G-City is hurt, yeah En met mijn M-Max tussen de deur, yeah En met een Y cap en een Y bag, is een NY match Ik heb Y swag, jij bent de type met die en jij trekt jezelf op die hand, seks nu een Nasty, Ik ben volop sexy, Lexi, XD, Chickies met die assi. Wiggelen zodra ze de kip met een volle fles zien. Wiggelen zodra ze de kip met zijn flappe cashie. Ark, ark, de ark is binnen. Ark, ark, de ark is binnen. Ark, ark, de ark is binnen. Ja, yeah, Koen, doe me lekker van die ark is, spinnen. De zaal gaat los, Jiggy komt op. Heflo rond en de en ik Ark kops. op mijn case en een bitch. En iedereen is los, maar eentje die mist wat iemand met elkaar nu is.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 Het gaat van ja meer sneller, de fles bestellen De in je lokale koepot, Negga. lekker Pek, pecht op met al rappen verder Even knekken met die slechtjes die verrekten Lekker bekken, kukken green. Shake your palm, pam, shake your pam pam Met die assen in de lucht en je back op de ground background. in the ground Die cappertjes in de ground ground De gedekt, het het ground volop getoond bij de vlees, genuk bij de de bar. En ten koste van alles staat er alles in het bad Maar we vakken in de war, zijn, met lul tegen de bar, Fuck De zaal loopt leeg, kraan ontbreekt Niddy nee, is de huis en fax is op dreef Kak zoekt Nick, de Thijs en Martijn En iedereen is los, waar kan die nou zijn? Want niemand waar we kraan nu is Nee niemand waar kraan nu is Nee niemand waar we kraan nu is, hoor. Nee, ja. Je kan me zoeken in de koel, cool, in de club, in de disco of de pub Je kan me zoeken bij de bar want ik weet zelf niet waar ik ben, zo so fucking in de war In de cool Oké okay, Leeuwarden, alle mensen op het plein, ik heb jullie nodig voor de volgende Let op, daar gaan we Iedereen Ik weet niet waar de kraan nu is. Oh, dank jullie wel. Ja, hoor. Ach, oh, wat blijft dit een geweldige trek. Ja, super, super, super. Uh, kraan, uh, dank voor je comments naar het glaashuis. Ja, graag gedaan. Echt, uh, ik ga er weer lekker van door. Heel precies. veel plezier vanavond. Ja, top man. En uh, veel plezier bij Ekdoms Eetcafé. Want dan gaan we ook nog even langs je Dankjewel. <laughs> Dankjewel man, tot later. Yes. Oké okay, dan. Veronique, Peter, Adrie, Jos Jeroen en Evelien, dank voor het aanvragen van editors en het ton of love You gotta learn to be thankful For the things that you have. Now bathe my own. Yeah van de uh, Editors. Hallo, hallo. Wie staat er hier voor de deur bij het glazen huis? Ah, goeie, koen. Oh, dat is het enige Fries wat ik kan, hoor. Stop. Oh, gelukkig. Ik dacht, oh god, nu word ik weer uitgedaagd... om, om Fries te gaan praten of Leeuwarders te gaan praten. Ik kan dat gewoon niet. Nee, sorry, ik kom uit Groningen, dus dat gaat niet lukken. Oh. Hé, hey, maar vertel even, want dat vind ik interessant... want zo vaak kom ik dan niet in het, in het noorden van het land. Jammer genoeg eigenlijk, want ik vind het wel te gek hier. Maar Groningen Friesland, is dat dan ook, uh, bedoel... Keiharde rivaliteit. Ja wel, hè? Keiharde rivaliteit. Ja, wel toch. Ik kan die Fries ook niet uitstaan. Ik bedoel, het je wel maar... Ja, maar zijn vriendin is wel Fries. Oh, nee. Nee, maar even, even eerlijk, want er is, is toch gewoon wel een beetje. Ja, kijk maar. Sterker nog eens, is rivaliteit tussen Leeuwarden en Friesland. Ja, nou, dat heb ik gemerkt, want wij hebben het Friesvolks niet de hier een keer gedaan. Moet je niet doen. De je? ruiten werden nog net neergegooid hier. niet ingegooid hier. Nee doen! Nee, ja. Hé, hey, maar wat leuk dat jullie hier zijn, jongens. Ja, dat klopt inderdaad. En vooral meisjes eigenlijk. Want, ja. um, wat, wat, wat, wat, was leuke de meisjes, hè? Nou, zeker leuke meisjes, ja hoor. Ja. Ja, nee, de ouders van mijn vriendin komen uit Leeuwarden, dus ik dacht, ja, ik moet een keer langskomen hier. Ja, en vind je het leuk? Nee. Ja, jawel, jawel. Nou, een beetje positief. Nee, het is, nee, het is, ja, Leeuwarden ben, is toch een tegelijkertijd te nee, leuk. Hartstikke leuk, Leeuwarden is een fantastische stad. Dat dacht ik. En het is helemaal geweldig hier. Hey, en wat hebben jullie vanavond gedaan? Want het is nu uh, half drie en jullie staan ja, hier even vodka. lekker. Ja, We hebben een, een zaalvoetbalterooi eerst ja. gehad bij, uh, bij FVC. Ja. En uh, toen zijn we ja, even darten te gaan kijken. En toen, uh, toen zijn we hierheen gekomen eigenlijk. Oké, okay. nou, dat klinkt leuk. Kan ik nog iets voor jullie betekenen? foto! Absoluut, ja, een foto. Nummer. Heb je Living Color? Heb je die? Nee, maar een... Welke van de uh, Living Color? A liefste Loves, Rears, It's Ugly Head. En anders uh, Cult of Personality. Oké, okay, okay. maar uh, ik vind alles prima hoor, maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover. hè? 50 euro hebben we. 50 geprobeerd. euro vind ik een mooi bedrag. Ja. Oh, die zit al in de briefbus, brievenbus. Jongens, dankjewel hè. Geen dank. Fijne avond. Ja, foto. Foto's, je komt goed. Foto's, ik moet er heel eventjes. Ja, de ik kom er zo aan. Ik moet heel eventjes naar uh, Freek is het gewoon. Freek. Goedemorgen, Goedemorgen. Freek. Ah, voor ons is het nog goede nacht, hè? Want ja. bij goede morgen denk ik heel oh, erg aan. Goede nacht gedaan. Uh, het is overigens wel, is het vandaag niet de langste nacht? Kortste dag? Uh, kortste, de dag kortste dag. Het ja, is dus langste nacht, ja, ja. Dat is ja. Eentje, wat een moment ook. Uh, Hey, Freek, uh, jij hebt wel een idee wat wij hier in het glazenhuis kunnen. Althans, wat Geri dan voornamelijk kan gaan doen, hè? Ja, kan ik beter doen. Ja, dat klopt. Nou, voor de bakker ermee, ik ben benieuwd. Uh, mijn opdracht voor Sieradine is dat ze een serenade voor jou gaat schrijven. En in dichtvorm. Jeetje. Oké, okay, een serenade voor mij. Oh, dat kan ik echt zo niet. In dichtvorm. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, ik vind dat een. Nu al uh, te gekke opdracht, Gerry. Jij, jij. Zie je is, is, is dit hoofd? Ja, ik zie een en al uh, gezelligheid en vrolijkheid. En, uh... Ja. Oh, hey, maar, al, ik kan echt zo slecht dichten. Oh, dat de, maakt niet uit, hè? Gesloten houding erbij, zelfs. Ja, dat. Eh, uh, Freek, we gaan het doen. Top. Oké. Okay. Oké. Okay. Geef me even. En eh. Uh, Nee, je hebt het even de tijd voor. Rustig aan. Ik zit hier tot zes uur, dus het hoeft echt niet in een kwartier af. Oké. Okay. Dus de, ze pakt al de pen, Freek, en dat gaat helemaal goed komen. Heb je ook al gedoneerd? Ja, ik heb uh, daarvoor 100 euro gedoneerd. 100 euro? Nou, dat uh, is een fantastisch bedrag. prachtig. Toch? Ja, top. Dankjewel, Freek. Graag gedaan. En uh, het, ga, ja, het gaat ervan komen binnen nu en uh, ja, een uurtje of twee. Nou ja, dat zo zeg ah. dus ik wel <laughs> nog. Ja nee, maar je hebt toch nou even ja, de tijd. Zei, uh, wat mij betreft mag ze tussen vijf en zes uh, doen, maar ik weet niet of er anderen. Wat zeg je? Dat laatste verstond ik niet. Nee, ik ook niet. Be wat mij betreft mag ze tussen vijf en ja? zes. Uh, uiterlijk moet het natuurlijk uh, plaatsvinden. Nee, precies. Tussen vijf en zes uh, de uiterlijke tijd. Het gaat helemaal goed komen, Freek. Dank je wel voor deze fijne opdracht.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 een rainbow in the sky. Ik heb ondertussen een, een beetje medelijden met de slaapgast van vanavond. Wat dan? Ja. Nou ja, omdat ja, nee, je keek nee, nee. zo wanhopig uit je ogen, Geri. Ja, maar dichte mensen, dat kan ik gewoon niet. Maar Als is... met Sinterklaas, de, nee, deed ik dat ook niet. Dan Echt maakte niet? ik altijd een surprise en dan surprise-surprise. Ja. Surprise, ja. <laughs> ja. En dan was ik er vanaf. af, weet je, je mocht er altijd kiezen. Of een, een gedicht of een surprise. Maar en dan, deed maar ik en dan kies jij voor de surprise, want ik zou altijd voor het gedicht kiezen. Nee man, ik Nee. Een mooi gedicht, weet je, een gedragen gedicht. Dat oh, maar is ik toch... vind het prachtig. En dus maar een surprise, daar ja, hebben we toevallig helaas met Sander ook over gehad. Een surprise, dat is toch altijd iets wat ook altijd tegenvalt? Mijn doet... surprises niet. Nee, echt niet? Nee. Wat is jouw laatste surprise geweest? Uh, volgens mij was dat een Gameboy. En dat okay. heb, heb ik dan van een schoenendoos gemaakt en die was echt super leuk. Ja, want ik heb, kijk, met een surprise denk ik dan, dan, heb, dan krijg je iets en denk je: oh ja, nou Allee. mooi, een Gameboy. Ja, zo mooi, ja, leuk. Game Boy. En dan uh, ja, is het klaar. En met een gedicht kan je nog eens een keer nog een keer teruglezen en denken. Oh, ja, het is prachtig. Alleen ik kan het gewoon niet zo goed. Nou ja, dus uh, wees voorbereid. Uh, het wordt echt hakki takki. takkie. Uh, ik vind alles wat je doet nu al goed. Oh, dankjewel. Dat ben ik serieus. Dus uh, en uh, ik ben er ook achter. Ik dacht een serenade is zingen. Maar een serenade kan ook. Het is meer het. voordraaien. Het, het, het, het voord, precies, het, ja. het mooi brengen van, van een tekst. Dus het mag, het hoeft niet zingen te zijn. En het hoeft ook niet zo lang te zijn, toch? <laughs> Heb ik ook jokers die ik mag inzetten toch? Uh, nee. nee. Nee, nee, nee, dat zeker niet. Maar uh, maak er gewoon iets moois van en oh, ik het komt het helemaal zijn. goed. Oh, een limmerik mag wel, hoor ik net. Een limmerik. Ik leg je straks uit wat een limmerik <laughs> is. <laughs> maar eerst, en hier word ik zo blij van. Een van de beste bands ter wereld zeg ik gewoon: Pearl Jam! veel is aangevraagd. andere door uh, Michel Weidemans, Wendy Wever, Richard Seuters, zie ik hier, Wouter Ploeg, Claudia Gelderblom en Lisbeth van der Wiel. En dat voor 10, 10, 10, 10, 10. Allemaal 10 euro. Het zijn toch mooie bedragen, hoor? Want 10 euro, ik, ik vind allemaal niet niks. Ik kan me nog herinneren van andere jaren dat, uh, nou ja, dan uh, kwam er 5 euro binnen op een plaatje. Of, uh, ja, en, en hier zie ik gewoon allemaal 10 euro. Top! Het is uh, tien over half drie. En, uh, Gerry is inmiddels weer opgestaan van de klaplok. Ik heb het idee dat ze... Uh, dat. Ik ben serieus. Ik heb echt in tijden niet zo. Ben ik, ik zit er echt helemaal in. Nee, ik zit echt te liegen. Ik maar vind het heel moeilijk. Maar maak je geen enkele zorgen als je zegt uh, ik heb uh, hulp nodig, dan vraag u, dan, dan laat je horen wat je hebt en dan vraag gewoon sms'en of twitteren. Nee, maar uh, oké, okay, ik moet gewoon uh, even kijken. Nee, uh, nee. Ik wacht of. nog heel eng, wacht nog. <laughs> ik durf dit nog niet aan Nederland. Oké. Okay. Nee, nee, Oké. Okay, nou, dat komt dan straks. Laat gewoon even horen wat je al hebt. Weet je we hoe het helemaal niet uh, moeilijk te doen. En dan uh, vragen we. Dat doen we het gewoon met de hulp van de mensen die op dit moment kijken en luisteren. Oké. Okay. Toch? Ja. Toch, zo dat simpel. Is is uh, Oké. Okay. Ik, ik denk. Het is. Het is nu bijna drie uur. Wat zullen we allemaal krijgen dan? Nou ja, het mag best een beetje funzig zijn, toch? Zo midden in de nacht. Funz oh ja. ja Wil je niet? van mijn funzigheid? Uh, nou graag. He? Nog eigenlijk. niet genoeg gehad. Nou, ook wel leuk. Hey! Kan nog een heel leuk gedicht worden op een gegeven moment denk ik. Okay, Kanye West, power, aangevraagd door Bessel de Haan uit Hilversum. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen, do it. Screams from ladies got a nice ring to it. I guess every superhero need his thing music. I don't want man to have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the schools closed The prisons open, we ain't got nothing to lose Motherfucker, we rollin', rolling uh, Motherfucker, we rollin' With some light gang girls And some Kelly roads. And this white man world We the ones chosen So goodnight, cool world I see you in the morning uh, I see you in the morning This is way too much I need a moment Don't want men to have The clock's ticking. I just count the hours. Stop tripping. I'm tripping off the power. Peeled oh, and fucked. that, the world's hours. Ooh. I'm missing nails in the whole cast. Telling Mizzie said they could kiss my whole ass. More specifically. It's my asshole, I'm an asshole You niggas got touch You sure minded niggas don't Napoleon, my first is Mongolian My ice brought the goalies and I embody Every characteristic of the Egotistic, he know He's so fucking gifted I just needed time alone With my own thought, got treasures in my mind But couldn't open up my own vault I tell like creativity Purity and honesty is honestly Being crowded by these grown thoughts Reality is catching up With me, taking my inner child I'm fighting for custody With these responsibilities If they entrusted me as I look down at my diamond and encrusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Peeled and fuck that, the world's ours. I was lost in translation with a whole fucking nation They say I was the Obama nation of Obama's nation Well, that's a pretty bad way to start a conversation At the end of the day, God damn it, I'm killing this shit I know damn well y'all feeling this shit I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick I ain't got a power trip, who you going on with? How you doing? I'm surviving I was drinking earlier, now I'm driving What a bad bitch is huh? Where you hiding? I got the power, making life so exciting. So Het is een held. Of, zoals wij dat zeggen, een schurk deze Kanye West natuurlijk. Maar, ik moet er wel zeggen, bij zeggen, hij is het spoor een klein beetje kwijt... met die Kim Kardashian van hem, vind ja, je ja, ja, hij is een beetje raar aan het doen, hè? Het is het echt, hij is zo creatief. Hij, de man is zo goed, hij heeft het allemaal in zich. Maar nu is hij het spoor, ik heb zijn show gezien in de HMH... dat was gewoon ronduit lachwekkend. Ja? Hij had maar... een of een wit pak aangetrokken, alsof hij bodemonderzoek aan het doen was... En dan had hij een of andere diamanten ding over zijn kop heen getrokken. En, en stond alleen maar als een soort DJ Chester met zijn armen wijd op de podium. Oh, maar uh, als ja. je dan een vriend bent van Kanye... dan moet je dan nu toch zeggen van... hé, hey dude, Ja. op vakantie ja, of zo. Ja, maar de man, ik snap het ook wel. Hij heeft alles wat hij wil en dan op een gegeven moment... Maar ja, die makker van hem, Jay-Z, die doet het dan wel allemaal weer. Ja, Precies heerlijk. zoals met Beyoncé. Dat, dat wordt toch echt het... het, het, het, het nou, niet, ik wou zeggen het koningskoppel... maar het, het koningskoppel van de wereld is dat toch eigenlijk? Ja, ja we willen eigenlijk... Allemaal Beyoncé zijn of JC. Ja, nou ik dan Beyoncé eigenlijk. Toch, toch, nog het ja, toch wel hè. Uh, hallo Leeuwarden, zijn we nog wakker? Ik check het even. Hallo. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik doe het nog even één keer, want uh, dit lijkt er niet op. Leeuwarden, zijn we nog een beetje wakker? <totstuk> Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Ah, dit is toch leuk om te zien. Dit is echt heel leuk om te zien. Hallo, brievenbus. Hallo. Hallo, Hallo wie ben jij? Ik ben Annemarel. Hallo, Annemarel. Je moet nog iets naar boven dat? doen. Ja, maar het... Kan het? Waar heb je het over? Oh, de microfoon. Oh, doe zo. Ik wat zeg je nou? Hoi Annemariel. Hoi. Ik, euh, ik ben promotievrijwilliger voor jullie, voor Serious Request, maar ik was vandaag heerlijk vrij en zo. Dus ik ben lekker met vrienden in Ektoms Eetcafé geweest en het was echt een super super feestje. En die jongens daar, heel House Mafia, jullie grote ja, vrienden. Hè? Yes, die ja, Yes, Chitsen. Yes. Wij hebben hun gevraagd, ik heb hun gevraagd of ze even een heel groot dankjewel, bedankt wou doen voor alle promotievrijwilligers die in de regen stonden en s'nachts werken, en call cent en alles op en aan. En hebben ze gedaan, mega applaus, echt super. Dus daarom wil ik voor hun nu een nummertje aanvragen voor 30 euro. Van jullie grote vriend. Slechte nieuws van deze week. De bingo players. Wow. Ja. Ja. Een nummer van de bingo-players. En ja. dan gewoon de vetste die er is. de grootste hit die er is. En het hoogste springnummer gehaald. Nou, Reddell hebben toevallig okay. gisteravond. Wat was dat gisteravond? Ja, een paar uur geleden nog gedraaid. Want inderdaad, voor de mensen die het gemist hebben. Maar één van de twee bingo-players is overleden. Ja. Uh, had kanker. En, uh, nou, verhaal, echt waar. Wordt komende dinsdag gecremeerd. En uh, ja, daar zijn we ja. allemaal best wel van geschrokken. Maar heel mooi dat je dat hier ja, even dat komt te heel, vertellen. Echt een heel bijzonder moment. En ik wil ja. u gewoon hiermee dan even bedanken... Dat echt al die promotieverwilligers zo bedankt hebben. Want het was echt een heel groot feest. Ja. En het was heel uitgebreid enthousiast. Heel grote plaats. Ja, dat is heel leuk. sowieso tof ook de mensen hier die voor het glazen huis staan en zo. In de, in de, in de Rode Kruis pakken. En het zijn al, ook ja, allemaal precies. vrijwilligers, hè? Die, die staan hier gewoon in ja, de regen. En, en ik was gewoon lekker vrij vandaag. Ik kon gewoon helemaal losgaan zonder iets te doen. Nou, je, doe dat, je klinkt niet alsof je, alsof je tot het gaatje bent ja, gegaan, ben, hoor. Nou, zeg, ben ik het zeker los. wel. je nu zeker Zeker wel. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Oh. Sommige mensen kunnen dan echt nog zo heel erg goed een zwak gezicht ja. hebben. Als ze zo wegloopt, ze dan loopt ze zo weg. Ja, nou, misschien wel, misschien ja. wel. Nee. Hé, hey, onwijs bedankt. Ik ga het regelen voor je. Ja, absoluut. Dankjewel. Hè. Succes, hè. En slaap lekker voor straks. Jawel. Oké, okay, ja, dit is even, moeten ook even. Een klassieker tussendoor. Ja, ah, en wat voor eentje. Dankjewel, Maureen, Esther, Marcel, Karin en Bebke. Jawel, Bepke. Deze is voor jullie. Simple Minds and Don't You Forget About Me. you come about me?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 Jij de bouwt mee van de Simple Minds. Uh, goedenacht, Astrid. Hallo, goeiedag. Hallo, daar Goeiedacht. ben je dan. <lacht> Hoe is het met je Astrid? Nou, inmiddels goed. Ik ben steeds wakker worden. Uh, oh, uh, jij ja, ook. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik ga er even bij zitten. Oh, want want we gaan even een goed gesprek voeren. Wat vind je daarvan? Hartstikke leuk. Ja. Enig. Okay. Ja, kijk, je woont in huizen? Ja, dat klopt. Waar, ja. Waar, waar, waar ligt dat ook alweer? Dat ligt tussen Alkmaar en oh, ja. Ja. Oké, okay, dus dat is aan de, ja, aan de linkerkant, zeg maar. Van, aan van de bot. linkerkant, nee, ja. ja. goed. Ja. Hé, hey, en uh, je, je was lekker aan het slapen? Heerlijk, toen werd ik abrupt gestoord. Hè. Ja, maar ik moet zeggen, je klinkt echt als een zonnetje, hoor. Ja, dankjewel. Ja, nee, nee maar, dat, maar dat, ik, dat me, ik dat meen dat het ook echt, ik meen dat ook echt. Oké, okay, nou dankjewel. Ik zou je ziet dat eruit dat als een zonnetje. Nee, nee, nee, nee, mee, op nee, de nee, nee. Ik weet dat dat niet zo is, maar ik ben wel heel erg blij dat je gewoon netjes voor me liegt. Hey, um, Astrid, hoe, hoe is jouw situatie? Heb jij een relatie? Nee. Dus als ik bij deze even een oproepje mag doen. Uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, hoe, hoe oud ben je? Ik ben bijna 35. Nog 34. Ja. En uh, ik ben een hele leuke single moeder van twee lieve kinderen. Mm -hmm. En uh, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben blij. Ik geniet van het leven. En ik ga lekker zakken stappen. En uh, maar ja, vanavond even niet. Morgen nee. weer? Nee, van, ja precies. Oh, morgen wel op ja. zondag uh, ga je dan. Morgen wel. Door ja, door dat op. is echt wel waar? een feestje in Alkmaar. maar. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Wat leuk. En, uh, en uh, kom je wel eens dan iemand tegen waarvan je denkt, uh, oh nou ja, wie weet? Dat is wel eens gebeurd. Maar helaas nog niet uh, iets blijvends. Maar, ja, ja, maar je bent wel ja, als, We ik, als ik jou zo'n zo beetje aanvoel, dan ben je wel echt. Uh, dan zou je het wel leuk vinden als hij voorbij kwam. Ja, zou ik zeker leuk oh, ja. vinden. Okay. Maar goed. Uh, alles komt voorbij als momenten daarin. Ja, denk daar ik ik heb, ik ik heb je helemaal gelijk in. Kun je iets over je uiterlijk zeggen? Want ik bedoel, de luisteren toch uh, natuurlijk een hoop mannen die denken: nou. <lacht> hoe zie je er ongeveer uh, uit? Hoe zie ik eruit? Ik ben 1,80 meter, 80, bruin haar, blauwe ogen. Sportief, slank. Nou, uh, en ontzettend leuk. Nou ah, goed. Nou, het lijkt me niks mis mee. Uh, als er mensen geïnteresseerd zijn, op welk telefoon kunnen ze je, je bereiken. Nee nee, nee, nee, nee. Laten we dat niet doen, want dan word je de hele nacht nog meer gestoord. Ik ga naar je ja. platen, uh, Astrid, want wat wil jij horen voor het Rode Kruis? The Key, The Secrets van de Urban Cookie Collective. Oh, wat leuk. dat is Echt zo'n jaren negentig. Uh, ja, uh, daar word ik altijd zo uh, blij van. Ja, yeah. ja. En die vraag je ieder ja. jaar aan, hè? Ja, elk jaar weer. Oh, yeah. Wat leuk. Nou, dit is het moment waarop ik hem speciaal voor jou ga instarten... ...en waarop ik je ook onwijs ga bedanken voor je steun weer. Super, hartstikke goed. 15 euro heb jij gedoneerd, zag ik, in de, in yes. de administratie. Ja. En uh, ja. ja, voor straks slaap lekker. Dankjewel. En, Heel uh, Veel succes. We sturen alle huwelijksaanzoeken naar je door. Dan weet je dat. Heel vast. fijn. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel Astrid. Heel succes. Doei doei. doei doei. En deze is voor jou. The Urban Cookie Collective. En the key, the secret. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij rellen in Hamburg zijn 117 politieagenten gewond geraakt. Dat gebeurde toen een demonstratie tegen de ontruiming van het cultuurcentrum uit de hand liep. 16 agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren er zo'n 7300 demonstranten op de been... onder wie v links extremisten. De organisatoren van de protest zeggen dat er 10.000 deelnemers waren. De politie beëindigde de demonstratie voortijdig toen er met flessen en stenen gegooid werd naar de agenten. Eén agent raakte zo zwaar gewond dat hij bewust raakte. Het is nog niet duidelijk hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt.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 Meer mensen zaten vorig jaar in de dakloze opvang. In 2009 waren er bijna 50.000 mensen die een aanvraag deden. Vorig jaar waren het er ruim 7.000 meer. Vooral mensen tussen de 18 en 22 jaar deden een aanvraag. Dat komt volgens de Federatie Opvang onder meer doordat jongeren tot 27 jaar een maand moeten wachten op een bijstandsuitkering. In de Eredivisie heeft koploper Vitesse punten laten liggen tegen Herakles het werd 2-2. Heerenveen boekte een flinke overwinning op AZ het werd 5-1 in Alkmaar. Feyenoord versloeg Pek Zwolle met 3-0 en Nac Breda Cambuur eindigde in 1-0. Het weer: bewolkt en periode met regen. Overdag trekken meerdere buien over het land. Af en toe breekt de zon door en het wordt al 9 graden. Dit was het nos journaal Hi, I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters and uh, please listen to a serious request. It is the kid, Gratchy Poppy. Steun 3FM en doe een serious request. 3FM. Nu, Koen Swinnenberg. Serious request. 3. 3FM. Het liedje van 2013 helemaal samen voor mijn vriend en voor mij. En het herinnert ons aan de geweldige reis die we aan het begin van dit jaar gemaakt hebben in Nepal en Australië. Ah, het klinkt als een bijzonder verhaal. Marleen van Melik schrijft dat via 3FM.nl en heeft 25 euro over voor deze toplaat van Tom Cochrane. It looks like a road that you Break down the garden gate. There's not much time left today. En uh, Life is a Highway. En zo is het natuurlijk ook. Laten we wel wezen. Voor het weten is het weer voorbij. Zo is het ook meestal met de snelweg. Tenzij de file staat natuurlijk. Ik probeer een beetje poëtisch over te komen. Maar ja, het is natuurlijk ook midden in de nacht. Nou, als dit het niveau is, dan ben ik oké, okay, da hoor. Kan jij, ja. Uh, ja, precies. Want dat is de opdracht voor de duidelijkheid. Uh, Geraldine, slaapgast. Echt te gek trouwens dat je, dat je er bent. Ik ja. weet niet of het al is gezegd. Het zal on onwaarschijnlijk of waarschijnlijk wel. Maar uh, fijn dat je mij en, uh, en net ook Giel gewoon de nacht door wil brengen. Nou, het gaat, gaat het lekker? Gaat nee, ja, ik je wakker? Nee, ja, zeker. Maar voor hetzelfde geld zit je hier alleen, weet je. En dan heb je natuurlijk wel de mensen om het huis die je wel bezighouden. Maar het is toch fijn dat er dan iemand ja. nog je bijstaat. Um, ja, wij, wij, wij zitten even met, met jouw opdracht. Jij moet een serenade dan voor mij gaan maken. Ja. Oh, je bent er al. Ja, nou ja, het is dus niet heel lang. Hè? Maar zullen we dan gewoon snel een opdracht erachter knallen? Dan, dan vergeten we deze Oké, okay, nee, nee, ik wist niet dat je er al klaar voor was. Maar ja, in dat geval zet ik wel. een uh, mooi muziekje op. En dan ga ik uh, luisteren. Ik zet er ook een galmpje op je stem. Ja, doe dat aangezien maar. die heel kort is, ja. zou, ik, zou ik zeggen... Doe het vooral heel langzaam. Okay. Dan lijkt het wel. Okay. Mag ik? Koen. Sinds het moment dat jij achter de mic staat, is het hier een paar graden warmer. Die prachtige ogen, dat lange lijf. Ach man, als ik een man was, dan was ik stijf. Door regen en wind, altijd goed gezind en zo blij als een kind. 2.03 lang en voor een week geen eten, niet bang. Koen, je bent weer heerlijk aan het rokken. Nog een paar dagjes, door knokken. Zo. ja. Nou, ja, wel hoor. Ja. Uh, even checken. Freek? Ja? Ja, want Freek, dit was jouw opdracht dan, natuurlijk. Dat klopt. W wat vond je ervan? Ik vond het uh, schitterend. Oh, dat was, dat was goed, nee, toch? Leuk. Dat was goed, toch? Ja, dat was uh, prima. Oh, prima. Hm. Ik dan vind het ook dan prima dan als het prima is. Ja, dit precies. was gewoon niet mijn ja. beste opdracht. Ik, ik vond het meer dan prima, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ik had minder verwacht. Dus, uh... ah, hey, Freek, bedankt ook. voor jou uh, 100 euro. Want uh, jij hebt dit mooie bedrag gedoneerd aan 3Fam e Series Request. Helemaal top. En ik wens je een fijne nacht. En jij ook. En ook voor Geraldine. Dankjewel. Dag Freek. Oké. Okay. Doei. Doei. Toch wel leuk, hè? Ja, we hebben nog opdrachten voor je, Gerrie. Op ja, slash Geraldine, dat is met een g hè? Geraldine staat er dan. Geraldine eigenlijk, ja. Hoor je dat vaak, dat mensen dan zeggen: Moet je het als Geraldine of als Geraldine uitspreken? Ja, ja, maar vind ik prima. Dat is natuurlijk logisch? Ja, zeker? mijn mama zegt altijd Geraldine, dus ja. zo. Uh... Geraldine, oh ja. Ja. Oh, En, en Gerry. Bij BNN roepen ze allemaal Gerry. Nou ja, weet je wie, dat heeft Valerio in het leven geroepen. Dat was echt mijn sterretje gezocht. Die heeft mij toen Gerry genoemd. Oh, ja. Niemand noemde mij Gerry. Oh, en dat ja. is eigenlijk nu ook al een beetje aan het weg hebben hoor. Het is nu meer shirl Maar dat is wel leuk, want een sterretje gezocht, hoe lang geleden is dat ook alweer? Hoe lang werk je nou bij? Hoe lang zit je nou al bij BNN? Uh, ik geloof dat ik een contract heb gekregen in oktober of november 2009. Oh, zo lang alweer. Moet ja. je nagaan? Ja, want dat was leuk, want een sterretje gezocht en er waren Nee, nou, Uiteindelijk won jij dat programma. Ja. En log je dus ook bij BNN aan de slag. En dat doe je nog steeds. Ja, maar ik denk dat niemand dat verwacht had hoor. Nou ja, de ik ben... winnaar die eruit komt. Nou, we wel wezen. We hebben bij BNN ooit, want wij werken allebei bij hebben ja. uh, ook ooit een keer een programma dat heet uh, Lama gezocht gehad. Ja, en ging niet de lekker. De winnaar hè? van Lama gezocht is vervolgens nooit meer opkomen dagen bij de lama zelf. Nee. Maar, maar jij houdt het verdacht lang vol. Vind je het ook nog steeds leuk? Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Wat, ja. wat, wat zijn jouw ambities op televisiegebied eigenlijk? Nou, ik mag nu natuurlijk lekker veel reizen. En dat vind ik wel heel erg leuk hoor. Als ik dan op Schiphol ben en ik, ik hoor Mind Your Step... en ik weet dat ik weer iets vets ga doen in... nou ja, Nepal ben ik geweest vorig jaar nog. En ik mag nu naar uh, Noord-Korea. Ja, dat vind ik echt te gek. Ja, maar dat, is natuurlijk, dat snap ik natuurlijk heel goed. Maar dat is wel omdat je dan voor je werk mag je die vette reizen gaan maken. Dus dat, qua avontuur is dat natuurlijk al heel gaaf. Ja. Maar het, zeg maar de manier van televisie maken... is dat ook wat je, wat je daar te gek aan vindt? Ja, ja, ik vind het nu... het is heel erg nog participeren en veel beleving. En dat vind ik heel leuk. Uiteindelijk, nou, human interest... Vind ik heel erg. In, ik wil uiteindelijk misschien wel wat meer de diepte in. Oh, echt hoor ja. Ja, joh. Maar ik ben 23, ik. Nou ja, uh, laat ik zo mag. zeggen, bij spuit en slikken heb ik je regelmatig de dieptes in gaan, maar dan op andere manieren. <lacht> Noem eens een voorbeeld. Nee, nee, nee. <lacht> genoeg om op te noemen. <lacht> ja, nee, maar... maar ik doe alles met plezier. Dus uh, je moet niet overal te zwaar. Uh, nee. Niet te zwaar aan tillen. Nee, nee. Dat, dat is waar. Uh, nou, we moeten het straks ook nog eventjes hebben over wintersport. Want daar hadden wij net uh, Ach, bij, ja. bij, bij, bij een leuk gesprekje over. Maar eerst even twee. Hallo, Dames. Hallo. Hallo! Kom eens even bij. De jullie... Hallo De microfoon. De pak, microfoon. Pak, de, pak de microfoon even. Wie zijn jullie? Hallo. Wij zijn uh, Do en Mau en Maple. De the Big Apple. De Big Maple. Nee, de Big Apple. Oh sorry, ik verstond echt de Big Maple. Ik denk zeg je dat al. Echt? Mijn apple. hemel. Ja? Hey, maar dames, uh, wat gezellig. Ik Leek... Kan uh, geld doneren? Ik wilde het net vragen, ja. Komen jullie even bij? Voor uh, oh, oh, oh. foto? Ja, voor de foto, ja. uiteraard gaan we daarvoor. Dat is goed. Ja? Uh, als jij eerst eerlijk opbiecht, hoeveel drankjes je al op hebt? Um, eerlijk? Drie. Nee. Dat is echt waar. Ja, we komen uit ja. Meppel. En Meppel is niet heel veel meer te verkrijgen in, in nou de avond. Nou waar kom je vandaan? Meppel. Oh, en en, daar, ken uh... ik een grap, daar ken ik een leuk grapje over. De nou, Big Meppel. Nee, de Big Apple. Nee, de Big Apple is gewoon New York. Meppel, de Big Apple. We uh, willen even de groeten doen aan, me, aan Lester. Lester. Lester, gisteren gezongen. de big Lester, ja. de big Lester. <laughs> Lester. Hoi. Leuk zeg. Ja. Nog meer dingen? Maar? Nee, ja, we hebben alleen nog Vakantieplannen? Hoe ja, met de kinderen? Een foto. Verder maakt het allemaal niet uit. Hond ook alles goed? Woef! Woef! <laughs> ah, er gaat 10 euro door de brievenbus kijken. En daar gaat het natuurlijk Ik om. Oh, wat goed. Ja, nou, Gooi ze er lekker bij. Ja. Gooi ze er lekker bij. En dat allemaal voor een series request. Wij gaan even op de foto voor deze twee lieve dames uit de The Big Apple. Dit is een lekker nummer, mensen. Drake! Girl, heeft niks te veel gezegd. Of sorry, Sheraldine. Want zo noemt haar moeder er, Dus dan moeten wij dat natuurlijk ook doen. Uh, Drake en hold on, we're going home. Bij 3FM Series Request. Aanvragen. Plaat aanvragen. Kun je ook doen. Ja hoor, ook al is het zondagochtend. Kwart over drie. Maakt niet uit. Gewoon bellen. 0909 1336. Dus 0909 1336. Of uh, via de site natuurlijk. 3FM .nl, dus uh, 3 vmnl En dan kun je gewoon uh, lekker even een plaatje aanvragen. Ik zie hier, <laughs> ik zie mijn eigen hoofd, maar dan uh, drie keer zo groot. Dat is even schrikken. <laughs> ja, maar uh, superleuk. En uh, ja, het is toch bizar, Gerry, als je toch gewoon ziet hoeveel mensen hier nou nog staan. Hè? Ja, maar nog steeds, joh. Is het niet koud buiten? Nee, nee, wij verwarmen jullie natuurlijk wel. Nou, anders kunnen we even een klein beetje warm springen. Wat leuk is dit, wat leuk is dit. Ja, ik leg Hello. meteen de tsunami even stil, want uh, die moet je natuurlijk gewoon aanvragen en dan gaan we hem helemaal draaien. Ja, want ik weet ook echt niet wat er nu verder komt na dit nummer. Nou ja, het is ook niet meer dan. Hier in de studio. Ja, uit mijn Utrecht, wat leuk dat ze er zijn, de mannen van de Voorhoede. Yes, yes, yes. Hallo. Hallo. Steef. Nou, ja. Pak een microfoon. Dankjewel. Hallo, iedereen buiten. <laughs> Wat een, zeg even, wat een hallo. mensen. hallo, hallootjes. Oh, ik zie daar een heel mooi masker. Ja, dat is Giel. <laughs> ja, met, uh, met zijn ogen doorgeprikt. Ja. Hé hey, jongens, uh, helemaal uit Utrecht hier naar uh, het mooie Leeuwarden toe. Komen. Ja, het was ja. best wel een rottuintje. Zo ja, echt ja, Het valt val toch tegen dan, hè? Ja, had ik ook. wel. Ik, ja, ik zal het je sterker vertellen. We zijn via Deventer gegaan. Want daar was dat uh, Erik Corton die organiseert allemaal van die concerten. En daar speelde Tenement Kids. En daar zijn we ook nog even langs gegaan. Van uh, Korthon veel. ja. Korten, Korten, ja, hoe je het eruit spreekt. Ja, ja. Dus we zijn uh, ja, via Utrecht naar Deventer, naar hier. En dan vannacht via Loosdrecht weer terug. Zo we doen hebben we dat. er lang over gedaan. Ja, zo. Maar het was leuk. Gezellig. Ja, ja nee, ik sowieso uh, top dat jullie er zijn. En ik neem toch aan dat jullie uh, een klein moppie gaan doen ook uh, hier. Nou, daar zijn we. Daar komen we eigenlijk voor. Want, want, want het is leuk om even uit te leggen, Gerry? Want jij, kijkt, ja. jij, jij kent ze nog niet, hè? Ik ken jullie nog niet. Oh, nee, maar, maar, dat is wel Teleurstellend. Ja, We kunnen ermee leven, denk ik. Okay. Ze hebben inmiddels vier wereldhits op hun naam staan. Dus dat is is. Maar ik heb ook heel lang op een eiland gezeten. Oh, ja. Dat is, dat is, dat is dat gewoon sowieso altijd mijn excuus. oké okay. Maar daar ben je al wel een tijdje van terug, toch? Geest. Ja, ja. Wanneer wordt het opgenomen? Expeditie, of mag, Ergens mag... zit voor, ja. Oh, ik niet <laughs> Jongens, ik, ik kan niks anders verzinnen. Okay. Vertel, wie zijn jullie? Nou, wij zijn de voorhoede. Wij komen uit Utrecht. We hebben van de zomer hebben we een, een, een, een regionaal uh, hitje gehad met, uh, met het nummer 030 over uh, onze stad, Utrecht. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk op dit moment op aan het uh, voortborduren met allerlei uh, En hey, Koen, jij valt met Utrecht, toch? Nou, vrij weinig. Nee, heel veel. Nee, ja, nee, ik kom er vandaan. Nee, ja. ja, ja, daarom beeld. Eerlijk. Oké, okay, de beeld, de beeld. Maar uh, Utrecht, daar woon ik al heel lang. En het is heel leuk. Want Utrecht is een prachtige stad, vind ik dan. Er is één heel lelijk iets in de binnenstad van Utrecht. Het station. Daar komen we straks op. Oké, het station. Dat is ook nog iets heel lelijks. Maar dat wordt verbouwd. Over een jaar of veertig is dat eens een keer klaar. Maar er is iets anders en daar gaan we straks op terugkomen. Ik ga eerst even iets te drinken voor jullie. Fixen. Ga even lekker. Even een beetje. Maken we er een gezellig avondje van. Trouwens, ik persoonlijk. Leuk dat ze er zijn. De mannen van de Voorhoede. Maar dan nu. Ja, omdat het gewoon geld oplevert natuurlijk. Voor Dennis en voor Noelle. Bon Jovi. And you give love A bad name De one. Bij de brievenbus staan, uh, hallo, twee dames, of één dame. Eén dame. Eén dame, hallo, één dame. Hallo. Hi. Waarom zeg je niks? Hey, ik zeg wel wat. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> zeker weten kon. Wat heb je gedaan vanavond? Uh, op het 90's, uh, 90's feest geweest. Het 90's feest geweest? Ja. Wat was uh, de beste plaat die je hebt gehoord vanavond? Oeh. Want die 90's feestjes zijn zo ontzettend populair... Ja, dat is moeilijk. Ik denk uh, iets van Paul Estak. Paul oh. ah. Ja. Nou, we hebben net Rainbow in the Sky nog gedraaid, hè? Ja, zeker weten. Hé, hey, uh, uh, uh, ben jij niet... Herken ik jou niet ergens van? Ja, dat klopt. Ja, hè? Ja, ik zit er ja. dus zo Ik denk, hé... Hey. Vanmiddag, of eigenlijk gistermiddag dan, officieel... Uh, schakelden ja. wij met het callcenter. Overigens, uh, daar kun je gewoon nog steeds naartoe bellen. Serious Request. Serious Request. 09. 336, dat is een telefoonnummer wat je ook nu gewoon kunt bellen. 0909 1336. 1336. En ze zitten voor je klaar. Oh, ik zie het ook nu echt. Bel naar 3M5. Het is uh, gewoon even live nu de schakeling met het callcenter Kijk ze daar zitten. Zo half donker ook. In, uh, in, in een toren is dat ook hè. Want jij was daar vanmiddag Ja, dat klopt. en je kijkt echt uit over heel Leeuwarden vanuit het kantoor. Ja dat is heel mooi, heel ja. mooi. En jij hebt daar, uh, want jij, jij doet aan, wat doe je? Uh, fysiotherapie. Fysiotherapie. Ja. Oké. Okay. En ook masseren en dat soort dingen? Ja, voor fysiotherapie Leeuwarden en uh, wij hebben vanmiddag uh, hebben wat oefeningen gedaan voor jullie callcenter omdat zij vaak stil zitten en uh, ja, ze moesten toch wat losgemaakt worden. Oh leuk. En was het ja. met of zonder happy end? Met. <tie> met. Het zal spetterend zijn geweest dan daar in het callcenter. Ja. Hé, <laughs> wat hey, leuk. En nu dacht je, ik ga gewoon lekker stappen. Ik ga naar een s feestje en ik sluit af bij het glazen huis. Ja, we moeten toch wat doneren. Ja, je, wat heb je gedoneerd dan? Uh, net 20 euro, maar oh. nu komt er nog meer. Wat en meer? Uh, ja, we willen natuurlijk jullie ook nog helpen. Nou ja, ik ben meer dan blij met jou, weet je dat? Ja, ja maar ja, ik weet niet, hoe is het fysiek? Nou ja, fysiek gaat het best oké. Okay. Ja, ik begin nu, uh, ja, nu begin ik het wel een beetje te voelen, zeg ik eerlijk. Maar ik, ik, ik ga nog wel lekker hoor. Ik, het is nog niet dat ik echt zo'n inkakker uh, okay. heb. heb. Ja, Bart ja. heeft hier nog SMS, hè? Die heeft me nog SMS. Je ja. bedoelt dat je op de slaapkamer even nog lang zou kunnen komen. Kan altijd. Ja. <laughs> nou goed, dat regelen we buitenuit. Nee, nee, nee. Um, hartstikke goed. Dankjewel voor de tips. Is <laughs> goed. Fijne nacht, hè? Hetzelfde. Doei succes. Doei. Uh, Gerry? Ja. Ik zit zo even Kom. weer, want we hebben natuurlijk een, een soort van nachtopdracht. Of mm -hmm. Eigenlijk hebben we verschillende nachtopdrachten. 22 opdrachten. Ja, van Crazy 22. Um, ik, zit, ik zit zomaar te denken. Ik weet niet of het haalbaar is, maar ik check het even bij jou. Hier staan nog best wel veel mensen rondom het plein. Ja, zeker, zeker. Het is zaterdagavond. Ja. Dus uh, stapavond. Mensen zijn... Uh, Dronken. <laughs> nou ja, in ieder geval in staat om gekke dingen te doen. Ja. Denk jij dat het zou lukken om iemand hier nu van, vanaf het plein... Binnen te krijgen en diegene te ontdoen van zijn of haar haar. Of. Die gewoon kaal op de nou, kop. Kijk, ik vind dat. Kaal zou natuurlijk het maximale zijn. Ja, ja, ja. Als nou, het niet... mag ook. Nou ja, nou goed, oké, okay, kaal, maar gemillimeterd, weet je wel. Meneer van de Beveiliging steekt daar bijna zijn vinger op. Maar ja. <laughs> nou ja, dat zou natuurlijk wel... Gewoon als er iemand is die echt ha gewoon haar heeft... En er worden nu al wat vingers opgezet. Ja, gezet. je wordt door mij kaal geschoren. Oh, nou, er wordt al alle kanten gezwaaid. Okay, voor dan, geld, hè? We ik, doen het niet voor niets. Nee, het moet wel wat opleveren. Maar dan mag je het glazen huis naar binnen. Dat is al bijzonder. En dan word je door... Geraldine persoonlijk ja. kaal geschoren. Nou. En ook op het hoofd, als je dat zou willen. Goed, uh, meld je bij de brievenbus en uh, dan kan het zomaar gebeuren. Ja, en bied tegen elkaar op, hè. Het hoogste bedrag mag hier naar binnen. Maar vind je dat wat? Dat zie je dat zitten? Ik want, uh, uh, wil best iemand uh, kaal schuren hoor. Uh, zeker. Oké okay, dan, heel goed. Nou, kijken of het dan ook daadwerkelijk gaat lukken. Ja, wat dat geweldig. Haim, daar hebben we het over. De zusjes Heim en uh, Don't Save Me voor 10 euro bij 3FM Series Request. Met hier binnen uit Utrecht. Hallo. Yes, yes. De mannen van de Voorhoede. Uh, zo dadelijk het liedje waar we het net al even over hadden, uh, over Utrecht zelf. Maar dan eerst uh, die andere, dat is Akker de Cowboy. En dat komt een beetje uit jou koken geloof ik? Hè? Dat komt uit mij koken, ja. ja. Ik, uh, nou ja, ik heb een, een bietje gekregen ooit. Een beetje een, ja, een, beetje een western bietje. En ik uh, vond het gewoon wel vet om uh, Akker de Cowboy... Uh, Vandaar de Hoed ook. Uh, Vandaar de Hoed, ja. Dat moest eigenlijk van, van Stefan. Ja. ja. Potverdikken. je moet wel echt naar het Daar gaan we ook iets mee doen. Zeg. Met de Hoed? Ja, met de Hoed. Oeh, spannend. Ja, toch. Nou, leuk. We gaan naar een uh, live optreden hier in het Glazen Huis. Helemaal, helemaal uit Utrecht hier naartoe gekomen. Dat is een rotent hoor. De, de voorhoede met Akker de Cowboy. Yes. En natuurlijk uh, JC Wardenaar nou, die er helaas niet bij kan zijn... Vanavond, maar uh, dat maakt niet uit, we gaan hem gewoon lekker rokken. Check it in! Pak het de cowboy! Wat voor domheid is? Pak het de cowboy! Ja, die jongen is! Pak het de cowboy! pas maar op het is! Pak het de cowboy! Pak ja. het de cowboy! Wat voor het is? Pak het de cowboy! Ja, die jongen is! Pak het de cowboy! Klik, klik, klak op een pad met sporen aan mijn hakken en de gun in mijn right hand! Kaalboy, gooi met mijn lasso op de bronnenfooi. Ik ben een mannetje met een torso en een Lady van bos. Luister hoe ik bos, mijn paard was geraakt en gestorven in het bos. Vanuit een helikopter was ik 24 uur gevolgd door wat mafiozen. En die zien mijn lieve dood. Aangekomen in het dorp, vijandigheid is enorm. Alle ogen zijn gericht op deze jongen. Maar ik loop stug door langs het volk. Ik steek een peuk op en terug voor de vorig met alleen een gun en wat geld bij me. Ik zie de woedies om me heen versteld Kijken, van, van wat moet hij nou en wat doet hij hier? Vreemdelingen hebben echt niks. te zoeken hier. Maar ik ben Bakker de cowboy. Dat is mijn toch met is. Mak de cowboy. Ja, die jongen is. Zelf een zeker pompen tussen Noembark binnen. Ik sla die eindeloze scène even over dat ik loop naar de bar En ik vraag om een cola Kijk die keel strak aan in zijn bek Met zijn zippo en zijn vieze pakje Camel sigaretten. Blah. Ik kijk die keel strak aan als die film van mijn pa dikke hem aan En ik vraag naar de sheriff Hij zegt wil je dood en verderf rond een uur of elf hier naar buiten Je ja, ellebogen werk Deze keer niet stoot op zijn elf Van na, dik dikke hoppen gaat weg gaat uit de, de bergen van, van mijn vijand. vijand Met de pico op wilspanen schop Stoot een dame in de saloon Bierglazen om, de wijze verzet Ik moet gaan op de klok. Ik sta op naar de sheriff, wie komt er naar je toe? Fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de cowboy, fucking de fucking hell cowboy, fucking de cowboy, de cowboy, wat is? cowboy, in de cowboy, fucking fucking cowboy, fucking de cowboy, het is de waar, 2 voor 11. Top de Red Dead Redemption. Zelfverzekerd, dit This is mijn mission. Zie de sheriff daar staan vanaf een klein eindje. Hij zegt: hij, hey, nou oh, is het tussen jou en mij? Ja, de bad guy waarmee ik sta tegenover in één lijn. Het is wachten op de klok op het kerkplein. Ik ben de beste van het wilde beste. Sterke lijn. De wereld is voor mij niet om het minste, geringste. Ik ben een goochelaar met mijn gun en mijn snelle vingers. vingers De klok slaat even in stilte, ja, maar de kogel schiet ik op. Maat was de kop van de sheriff nog? HAK! De mensen juichen en roepen: HAK in de cowboy Ik zie wat koukeels naar me kijken Oké. Okay. Pakken de kabel. Open verdomme wat Akker is. de kabel. Ja, die jongen is jammer. de kabel. De voorhoede. <laughs> Leuk, jongens! Ja, ik nou, hou er wel van. Wel. Ik zeg meteen, zullen we er straks nog eentje doen. Nou, vind nou, ik, ik gezellig. Ja, toch? Okay, Gaan we door. Doe gewoon alsof je thuis bent, want uh, daar houden we van. Uh, Akker de Cowboys, dus. Yes. Focus een beetje als thuis. Wat ja, toch? Het ook? Ja, precies. Ja. Leeuwarden zijn we nog wakker dan! Oké. Okay. Ik zie hier echt een gigantische, nou, check. Een soort van check voor het huis staan. Ik kom zo bij jullie, want er is een... Ja, ik zag stiekem het bedrag al, want jullie hebben me weer omgedraaid. Ja, oké. Hij blijft even me staan, kom straks terug. Maar eerst gaan we even springen met ze, allen, of niet dan? Mogen we die handen zien? Leeuwarden, come on! Oké, okay, ik, ik leg heel, jongens, allemaal leuk en aardig, maar dit kan iets harder, hè? Ja, dit kan allemaal iets harder, dus. Ja, ja precies. Oké. Okay. Dan, hè? En de achternaam D'Agostino. Ja, het zal hopelijk snel artiestennaam zijn. L'amour toujours, speciaal voor Marjolein Code voor 10 euro. Job van Overbeek 10 euro. Esther Tijn voor 10 euro. René Dingemans had er zelfs 50 euro over. En ook Sietske Plantiga. Uh, 10 euro voor Gigi D'Agostino. Gerrie, die uh, dost zich uit in kerststemming. In kerstsfeer. Ja, ik denk ik gooi weer even wat op mijn hoofd. Een Je ja. ja, Jij kan het hebben hoor. Ja, nou, ja. Dankjewel, dankjewel. Ben jij een beetje van uh, kerst en zo? echt een superleuke grote kerstboom in, uh, in oh ja? de woonkamer staan. Ja. en echte? Ja, en echte. Want oh. ik vind die geur zo lekker. Ja, en ik heb top. allemaal kerstballen gekocht op de Eihallen. Dat is zo'n zo vrooienmarkt. Dus ik heb echt maar een tientje uitgegeven aan al die roze. Want... De Eihallen? Ja, dat is zo'n uh, vrooienmarkt in Amsterdam. Ja. En dan ga je gewoon heen en dan koop je En dan, je dan je... koop ik alle kerstspullen van andere mensen. Oh, ja. Wat lachen, wat magen wat mag En ga je dan ook echt uh, gewoon heel traditioneel kerst vieren? Nou ja, dit jaar is het iets minder. Dan ga ik alleen met mijn mama uh, wat eten. En mijn zusje moet werken. En gewoon met vriendinnen. En daarna lekker uit. Ja, leuk ja. toch? Ja. ja ik vind het wel, ik heb, maar vroeger ja. ging ik echt naar de kerk. Ja, echt waar? Ja. Maar gewoon nachtdiensten en zo. Helemaal. Nou ja, ja, dan had je zo'n kinderdienst. Die was dan iets korter. En er zat zo'n toneelstukje met oh, af, ja, en ja. Maria en... Uh, uh, Jezus? Ja, Jezus. Wie ja. dacht je anders? Nee, <laughs> Gods, maar die zag je nooit, hè? <laughs> nee, die was er wel, hè? Die was er, oh, oh, die is zet, altijd die bij Die stond altijd vooraan. Ja. Maar Jezus was, de, was dan de man die je zag, ja? Ja. ja, ja, ja. Nee, dus dat. Oh, jeetje, joh. Dus, uh, en, en wanneer ben je daarmee gestopt dan met het naar de kerk gaan? Um, ja, maar hoe oud, uh, uh, uh, uh, eigenlijk sinds BNN. Nee, nee, nee, de nee, Eens ervoor al. Nou ja, maar goed, ja, ik heb hetzelfde. Mijn vader is priester bijvoorbeeld. Ja. En die uh, van, de, van de katholieke kerk dus. Dus uh, maar ja, ik heb er zelf niet zoveel mee. Ik ga ook nee, niet meer naar de kerk. Ik de kerk nee, en ik denk, maar ik vind het wel betreft. mooi dat mensen het doen hoor. Afrachtig. Dus Dat is helemaal niks mis mee. Nee. Hè, leuk. Herman goed, is het toch? Herman Hofman die, uh, is heel uh, Die, Ja, die is zeker... Dat vind is, is, uh, jij een, een mooie jongen, dat, hè? Herman Hofman. <laughs> maar we gaan goed door. In, man. <laughs> Misschien moeten we daar ook nog even op terugkomen. <laughs> ja. Oké, okay, ik heb het beloofd. Maar dan eindelijk gaan we naar uh, hier buiten. Want er staat een... Een hele, een hele groep hier voor de deur. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mannen en vrouwen. Nou ja. Met een, een zeep in hun handen. Nou ja, het moet dan een zeepje zijn. Met heel groot clean erop. Uh, hallo. Goeiedag. Wie zijn. Nou, goeiedag. kwart voor vier, hè? Het is een dag, een, dag, een nieuw dagje, een dansje. Hé, hey, maar ten eerste, fantastisch dat jullie er staan sowieso. Dat geldt voor iedereen hier echt uh, waanzinnig. Dat geeft ons heel veel energie. Ehm... Um, en jullie, doen, ja, jullie hebben in ieder geval een prachtig geldbedrag opgehaald, dat had ik, al, had ik al gezien. Ja, nou Rut, wij komen uit Oosterwijk, uh, dat doen we al drie jaar steeds naar het glazen huis toe. Uh, volgend jaar kan het niet verder weg als hier. Uh, we hebben vandaag uh, in ieder geval het totaalbedrag bekendgemaakt in Oosterwijk. Uh, dat is 3.515 euro. Nou, nou, nou. 3.515 euro, en hoe hebben jullie dat gigantische bedrag bij elkaar gekregen eigenlijk? Nou, Demi hier die, uh, heeft een flashmob met uh, verschillende scholen uit Oostenrijk georganiseerd. Met uh, de groep 6, 7 en 8. Uh, Maarten heeft uh, het C-blok gemaakt. En uh, verder onze vrijwilligers hebben we twee feestavonden georganiseerd. Waarbij de entree en uh, de, de opbrengsten van de plaats aanvragen, loterijen, allemaal hier zijn opgeteld. Wauw. Mooi hoor. Ja, het is toch echt niet normaal. Ja. Wel een bedrag, joh. Echt geweldig. Maar dat is zo heerlijk. Het is nu bijna vier uur. Dat je dan toch o. nog deze er eventjes bij krijgt, toch? Ja, nee, goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje het voordeel van dit tijdstip. Dat het dan, het is weliswaar nog steeds druk, maar je komt nu makkelijker bij de brievenbus dan overdag natuurlijk. Ja, dat is ook de reden dat wij straks ja. met deze komen rijden 2,5 uur lang. Uitgekookt, heel slim, heel goed. Jongens, echt onwijs bedankt. Meen het serieus. Echt fantastisch. Wat een bedrag. En eh, te gek dat jullie hier willen komen. Mogen wij dan nog een nummertje aanvragen? Nee, nou, dat, voor dat bedrag. Dat doen we niet. Ah, jammer. Nee, nee. nee dat natuurlijk wel. Uiteraard, uiteraard. Eigenlijk hebben we sinds vorig jaar dus ook een traditie in te houden. Wij als Brabanders. Ja, Braband van Guus Meeuwens. Guuske? Guuske. Ja, Guuske. Oeh, hoe zou dat hier vallen, hè? In ja. de hij is ook Fries van uh, in ieder geval vrienden met Friesen. Uh, hij heeft hier ook een oh. feestje, dus ik denk nee, dat dat nee, goed komt. Dan is het goed. Braband van Guus ga ik zeker zo uh, voor jullie draaien. Dankjewel en uh, applaus voor jezelf, zou ik willen zeggen. Ja, dat ah, hebben ja. jullie echt wel uh, meer dan verdiend. Top. Dankjewel. Fijne avond, nacht, ochtend. Dat is je het, ja. ja. Oh, nacht denk ik dan ja maar. Is er nou ja. iemand die, uh, die... Oh ja. Een kop, ja iets met ja. Een kopkaas We gaan scheren. goed kijken. Ja, er staat ja? iemand. Oh, Oké, okay. Daar gaan we straks naartoe. Oh, maar top. eerst even deze. Matchbox 20. Het komt wel hoor. 3 a.m. She said cold outside. something, God is better than nothing oh. And in her color portrait, well, she believes that she's got it all oh. Oh. Oh. She swears the moon don't hang quite as high as it used to And she owns I've been old Fuck out three for days and mm days -hmm. helemaal mis. Uh, Matchbox 20 hoortie en uh, 3am. Uh, speciaal voor Imke Fransen. Oh, dat vind ik lief, want ze heeft erbij geschreven via 3fm.nl. Mooi nummer en voor Koen natuurlijk. Uh, ja, ik kan niet ontkennen dat ik het echt een mooie band vind. Matchbox 20. Uh, sowieso, ja, het is, ze hebben het in Europa nooit echt. Ze zijn heel erg doorgebroken ofzo. Maar in Amerika echt een, een grote band. Hier voor de microfoon. Gerry, jij hebt het mooi geproduceerd weer, want Ach, jij ik, ja, heer, stond ik, even te lullen, en wie heb je gevonden? Uh, een, een jongeman met wat lang haar, krunt haar, yes. en jij wil uh, dat ik je kopkaas scheer. Ja, kaal niet helemaal, maar gewoon een stuk eraf, ja? Hey, ja, ja Oké, okay, nee, ja, maar wacht, wacht even, wacht even, wie ben je? Uh, Adriaan van der Veer. Hallo Adriaan. Hey. Hallo. Adriaan, waar kom je vandaan? Leeuwarden. Leeuwarden. Jij staat hier bij het Glazen Huis. Jij hoorde net dat wij voor Crazy 22... Ja. Uh, een, een nieuwe opdracht hebben. En dat is namelijk uh, haar eraf. Inderdaad. En toen zei jij, Adriaan, van... Dat vind ik wel goed. Ja, ja, ja. Maar is dat onder druk of wil je het zelf ook echt heel graag? Ja, het moet toch iets af, toch? Ja, maar maar ik, het enige wat ik heb is een tondeuze. Dus ik, ik heb geen schaar. Nee, een tondeuze op standje wat? Standje, ja, wat, heb je, wat is de max? Je, ik, ik, ik heb standje 69. Standje, 69? Of standje op standje max. Ja, standje 69. Ja, ja is dat goed? <laughs> nee, maar luister. Ik stel voor, ik vraag het gewoon even. Um, zullen we het millimeteren? Hoeveel millimeter? Nou, nou ja, gewoon dat we dat ding op de maximale stand zetten. Ja, ma we doen hem op de maximale stand. Maximale stand? Prima. Maximale ja? stand? Ja, prima. Kom je dan? Ja, ja, Want er is ja. namelijk 150 euro opgeboden. Ah, oh, prima. Dus, ja, dus dat gaat gebeuren. Dan nodig ik je nu uit om naar binnen te komen. Kom binnen. En, dan gaat, en dan gaat hij gewoon... Het gaat hier helemaal los hoor, zo. Ik wacht heel even tot hij om de hoek is. We gaan hem natuurlijk helemaal kaal scheren, dat begrijp jij ook wel. Oké okay dan. Leeuwarden, zijn we nog wakker? Ik zeg heel even. Waar is dat, is dat feestje? Waar is dat feestje? Is dat feestje? Waar is dat feestje? Is dat feestje? Ja, ja, hier in Leeuwarden is dat feestje. Laura, dankjewel. En Ramona, voor jullie hier speciaal a cappella van Kaylees. I was walking, was To En, uh, a cappella het is uh, bijna vier uur en uh, ik heb aan de telefoon Erik hey, hey Erik ik zie dat ik oh. een beetje ik zie dat ik een beetje moet opschieten zelfs want uh, wat een plaat heb jij aangevraagd man ja, hallo Erik hoor je mij ja oh gelukkig kom je net de kroeg uitgerold of zo ja oh het is toch echt waar ook hey, ik, ik ik ik ga je plaat rijden en ik hoor hem al Oké, okay, ja uh, super. Uh, kondig hem zelf even aan zou ik willen zeggen. Ja, Chop Suey van uh, System of a Down. Voor de mensen die het niet hebben gehoord. System of a Down en Chop Suey. Request. volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. 3FM. Het is 4 uur Patrick Holterkamp met het NOS Journaal. Bij rellen in Hamburg zijn 117 politieagenten gewond geraakt. Dat gebeurde toen een demonstratie tegen de ontruiming van een cultuurcentrum uit de hand liep. 16 agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht...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 Hoi, ik ben Tiesto. We zijn go back to the zoo. Hallo, I'm Jake Bug. and uh, it would mean a lot if you could help 3FM by sending any serious request. 3FM. Nu, Koen Swinnenberg. Goedenacht. Serious request. 3. 3FM. van een nieuw uur vanuit uh, het uh, Glazenhuis. Ik ga even naar de mevrouw bij de brievenbus die uh, net de geld staat te tellen. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Uh, even voorstellen, ik ben Koen en wie bent u? Ik ben Hennie Bekema. Hallo Hennie. Of moet ik mevrouw Bekema zeggen? Nee, nee, nee, nee. Oh gelukkig. Wat leuk Hennie dat je op dit tijdstip uh, gezellig bij het Glazenhuis staat. Ja, uh, ik uh, ben verpleegkundige hè? in het Antonisch Ziekenhuis in Sneek. Ja. En we zijn gewend aan de nachtdienst, dus ik denk ga s'nachts. Oh ja, nou ja precies, want dan is het net even wat rustiger hè? Ja, ja dat zijn helemaal we collega's. Helemaal goed, oh, oké, okay, hallo collega's. Hallo. En, uh, en hebben jullie een leuke dienst gehad? Of komt dat nog? Nee, dat gaat nog komen. Oh, dat gaat nog gebeuren. Jeetje, ja, ik vind dat altijd heftig hoor. Want, uh, en heb je dan altijd nachtdienst? of de Nee, nee, nee. Ik ga maandag de nachtdienst voor zeven nachten met mijn Ma Mattie. Dat is Matti, ja? Leuk. Ja, dat is Mattie, ja. Leuk, en, uh, en wat moeten jullie allemaal doen dan? Een Le redden. <lacht> nou ja, daar komt het ja, toch wel op neer eigenlijk, hè? Ja. Goed werk, hoor. Nee, daar heb ik echt heel veel respect voor. Leuk dat jullie hier zijn. En uh, ja, ik zie daar wat flap. Ik dacht eerst, het is nep, maar het is volgens mij toch wel degelijk echt, hè? 700 euro en één stuiver. Nou, zeg, 700 euro. -tje. En een, van wie is de stuiver? Dat is van Mattie, zeker? <lacht> Kijk je. Nee, we willen even een plaatje aanvragen. Ja, dat snap ik. Welk plaatje wil je horen? <lacht> uh, California keesje van de Peppers. Hey waar? Zullen jullie een beetje van de gitaar en zo? Oh jee. Kun je dat geluid nog één keer maken? Nee, dat niet. Hé, hey, onwijs bedankt. Ik ga hem zo weer draaien. Californication fornication van de uh, Red Hot Chili Peppers. Uh, ik moet wel eerst even zien of uh, het geld ook daadwerkelijk er doorheen komt. En dat is gebeurd. Californication, zei je toch? Even voor de duidelijkheid? Ja, dan ga ik dat gewoon meteen even regelen. En zo dadelijk, zo dadelijk. Gaat hier ook daadwerkelijk iemand? Al geschoren worden door Sheraldine. Uh, door uh, de voorbereidingen zijn getroffen, het gaat zo beginnen. En we hebben de voorhoede ook nog hier in het Kwaas uit Utrecht met en die gaan ook nog optreden. Maar eerst voor 700 euro en een stuiver: de Red Hot Chili Peppers en Californication. Peppers en uh, Californication. Zojuist hier voor uh, ruim 700 euro. Aangevraagd. Ja, we moeten meteen even draaien natuurlijk. Fantastisch. Uh, nou ja, ik zei het al. We hebben de, de spanning een beetje opgebouwd. Ik dacht eigenlijk het gaat, het gaat niet lukken. Want ja, haar is dan toch altijd wel een soort van heilig iets. Zeker op het hoofd natuurlijk. Ja. Maar we hebben Bastiaan hier. Hallo Bastiaan. Bastiaan, Hello. hallo. Hi, hi. Oh, Bastiaan is nu een beetje aan het terug... Oh, <laughs> nee. kijk eens. Nee, nee, nee, nee. oké. Okay. Want nee. nou, Bastiaan stond, uh, nou ja, net uh, buiten het glazen huis. En zei, doe mijn haar er maar af. Tenminste, die zei een stukje eraf. En nu hebben we een soort van deal dat... Uh, wij hebben een, uh, hoe heet ze een tondeuze? Een tondeuse en dan de langste stand. Maar langste dat is ook stand. niet heel erg lang. Dat is natuurlijk niet heel lang. Maar je hebt echt serieus, ja, voor, de, voor de televisiekijkers, die kunnen het zien. Maar voor de radioluisteraars, uh, je hebt gewoon wel, zeg maar... Uh, lang haar. Lang haar gewoon. Ja, zeker. Ja. Hey, en je hebt een vriendin ook hè, Bastiaan? Ja. En wat gaat zij ervan vinden? Ja, een mag wel. Dat interesseert je niet? Nou... Nah. Wat, wat, wat denk je dat haar reactie gaat zijn? Hij ja, is wel schrikken, denk ik, ja. Ja. Ja. ja. Gaat ze je nog wel leuk vinden? Bastiaan. Ah, joh, het groeit wel weer aan, ja. joh. Ja, precies. Ja, precies. Is, uh, 150 euro. Was ja, precies. Het. Johan? Ja, hallo. Hallo. Want jij bent uh, de man die 150 euro heeft geboden op deze opdracht. Ja, dat klopt. Nou ja, en het gaat nu dus uh, daadwerkelijk gebeuren. Ja, dat... uh, ik ga uh, Gerry, ja, ja, jij gaat het doen. Ja, ik. Ga... En uh, ik ga je uitnodigen, Bastiaan, om even daarna het goede scherm uh, te lopen. En dan uh, dan mag je op de op de stoel gaan zitten. En ik zou uh, ik zou willen zeggen, uh, ik op, uh, Johan, toch gaan uh, helpen. Ja. Uh, Steven van de Voorhoede die gaat ook even mee. Ja, ik weet niet, ik, ik zit aan Bastiaan te kijken. Aan de ene kant denk ik, nou ja, hij vindt het allemaal wel, uh, prima en ja, Wat zeg je? Het kan, alleen maar, het kan alleen maar beter worden. Het kan alleen maar beter worden. <laughs> <laughs> Oké, okay, Johan, nou, het gaat gebeuren. Ik uh, ga ook even kijken. Gerry Ja? Hoe gaat hij daar? Ach, het gaat hier geweldig. Mag ik? Kan ja, jou, ik? ja yes? je mag, ja. Uh, uh, Bastiaan, ben je er klaar voor? Nou, daar gaat ze. Daar gaat ze. Oh, en ze begint met, uh, met echt knippen. Dus met de schaar. Nee, rustig aan hier, jongens, pas op, pas op voor zijn oren ook. Ah, het hoeft niet mooi toch of wel? Wat zeg je, Johan? Het hoeft niet mooi toch of wel? Nou nee, maar het is wel goed om eerst eventjes met, uh, met, met de schaar gewoon die grote lange krullen eraf te halen. Oh, ik zie echt verschrikte blikken ook hier bij het huis. Wat gebeurt hier allemaal? En voor je het weet, serieus, voor je het weet is er al... Gewoon 80% van zijn haar is er echt al af. Het is ongelooflijk. Nou, ik ga dit even zijn gang laten gaan en dan uh, gaan we zo dadelijk naar het resultaat. En de eerste reactie van uh, Bastiaan natuurlijk ook. Johan, dankjewel voor jouw uh, prachtige bijdrage van 150 euro. Hè? Yes, graag gedaan man. In de fijne oh, nacht yes. nog. Oké. Okay. 800.000 kinderen die jaarlijks komen te overlijden aan de gevolgen van diarree. Daar doen we het voor. Deze editie van Serious Request. En help mee. Vraag een plaat aan. 0909-1336. Dus 0909-1336. Kun je bellen voor het callcenter. Maar doneren gaat natuurlijk ook heel makkelijk via internet. 3fm.nl. Deo, Tom Schoenmakers voor 10 euro. Showjack, Justin Prime. Cannonball. You got when the motherfucking beat drops. Even. Waar is dat feestje? Waar is dat feestje? Show us what you got when the just Justin Prime. Cannonball. Niet alleen voor Tom, maar ook voor Niels, Fortijn, voor Harriet en de familie Niekerk. En dan nu gaan we even luisteren naar het geluid van de tondeuze. Uh, Hou die microfoon er eens bij, uh, Steven. Wat zei je? we goed erop. Ja, komt hij. Luister. Kijk. Leiden? Dit is het bij kan het. niet. Dit is het geluid van uh, de tondeuze. En uh, ik, ik, ik, ik kijk naar het kapsel van Tom. Hij kijkt ook of het van Thomas, excuses van uh, uh, Bastiaan. Hij kijkt alles behalve vrolijk. Maar uh, hoe, hoe gaat hij, Gerry? Bastiaan, hoe gaat ja, hij? Het gaat ie goed, Bas. Gaat, uh, ja, ben je oké? Okay? Ja, prima, prima. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen. Wat vind je ervan? Ik vind het een ja, verbetering, hoor. zit te kijken, maar er zit nu een been voor. Maar oh, er zit uh, ja, <laughs> het is wel een beetje ongelijk. Ja, kom maar Maar ja, ik ben, ik heb, de, ik heb, ook geen opleiding gedaan, hè? Ik ben geen officiële kapper. Ik ja, wel, hè? Ach, jongen. Zoveel talenten. Nou, ik vind overigens... Ik moet wel even zeggen... Ik vind Bastiaan echt een held. Even applaus ja. voor Bastiaan, alsjeblieft, Leo. Oh, sorry. Je zegt ook helemaal iets. Oké. Okay. Ja, ja, hij moet zelf wel, denk ik, even naar de kapper gaan... om het Hij een heeft een beetje geen Bastiaan, maar Adriaan. Oh, Adriaan, ja, sorry. Passie, Adriaan. Ik haal ze ook altijd Bastia. door elkaar. Uh, nou ja, uh, fantastisch. Uh, ja, kom maar weer pakken, rustig hoor. deze kant op, jongens. En dan uh, gaat er uiteindelijk, denk ik, toch even een professioneel iemand naar kijken. Uh, hier bij de brievenbus zie ik uh, een mevrouw staan met een... Oh ja, en, en ook ik wil even... Kom eens even naar voren. Even twee dames. Hallo. Ja, ja. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, jullie Hallo, vielen mij op, want je staat er met een... een, een ja, nou, ik wil het geen spandoek noemen, maar ik vind het voor mezelf zou het heel leuk zijn om te zeggen... Voor de mensen die toch radio luisteren, die zien het niet. Dat er een spandoek voor me gemaakt is. Ja. <laughs> Hallo, wie ben jij? Ik ben Lisa. Hallo Lisa. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. En uh, wat staat er op je spandoek? Op mijn spandoek staat, Koen wil jij met mij een dansje doen? Oké. Okay. En uh, waarom? Nou, vind ik gewoon heel gezellig. Vind ik heel gezellig? Oké. Okay. Ja. Uh, ja, nou ja. We zijn ons toch aan het uithoereren hier, dus wat dat betreft maakt het ja, niet zo wat... uit. Maar wat levert het op? Want dat is natuurlijk belangrijk. 15 euro. Vijftien euro. Uh, oké, okay, dan, dan wordt het geen... En je mag mijn spandoek hebben, hè? Oké, okay, dan wordt het geen quickstep, zeg ik je er meteen bij. Maar dan gaan we, gaan we een beetje springen. Oh, dat kan ik gezellen. ook niet. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Uh, is, is de 15 euro er al doorheen gegaan? Nee, dat zou ik nu doen. Nou, ah, doe maar even. Wacht ik er even op. Sluit ik even een wachtmuziekje voor de mensen thuis. Ja, draai maar wat, joh. <lacht> Ja, daar komen ze de 15 euro. En ik stel voor dat we met z'n allen dit dansje gaan doen, want... Leeuwarden laat je horen! Oké, okay, wat ik zelf echt heel leuk vind is een beetje drive-in show spelen. Dus dat doe ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Doe maar nog even deze. dat er nog een funzige teksten van het hier en hier werden. Ongelooflijk. Uh, Gerard Suppers en René Roelofs vroegen allebei deze plaat aan. Voor 25 en 10 euro maakt 35 euro. I thought I saw a man born lie He was warm, he came around like he was dignified He showed me what it was to cry Well you couldn't be that man I adore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 Fortune tellers right Should've seen just what was there And not some holy light But you beneath toch Nathalie in Burlia ten tijde van dit liedje Thorn. Met haar mooie grote ogen en Oei, de, een beetje kort haar had ze toen. Ja, dat, dat is uh, een echt een mooie vrouw. Een echt een hele mooie vrouw. Mag ik natuurlijk weer niet zeggen. Waarom niet? Nou, ja, oké. Okay. Mag misschien. Dat mag je toch wel zeker wel. Wat ben je kwijt, Gerry? De plopkap. De plopkap? Mm. Ja, nou, nou. De p -p -p plopkap. Die heb ik op de grond gegooid. <laughs> ja, verdomme. Ja, maar we moesten het geluid van de tondeuze hebben. Even over de plopkap gesproken. Ik zie ja, hier. laten we het eens even over nee, plopkap maar we, hebben. Nou, ja, nou, daar is dus een opdracht over. We hebben hier een, een, een opdracht als je naar 3fm.nl slash Geraldine gaat. Geraldine, maar wel met een g. Prop een 3fm-plopkap in je mond en zeg je naam. Dat doe ik zo. Dat krijg... Ja, dat doe jij zo, maar het is voor, voor, voor Gerry natuurlijk, ja, okay. hè? Maar oh, ik, wou het gewoon even, ik wou er gewoon even, even, even over Nee, maar denk er even over na, want dat mag je allemaal straks doen. Doe je een buiten? Maar dat is sowieso wel een leuke opdracht natuurlijk. Ja, en is zijn opgeboden. Uh, dat ga ik even checken. Dat ga ik even checken. Maar volgens mij is daar o, zeker zei, opgeboden. Oh. Ik, ik gok zomaar dat dat het geval is. Even hier buiten bij de brievenbus staan twee dames die volgens mij in een bandje spelen. Hallo? Ja, dit is eigenlijk één dame in, in het eerste geval. We zijn twee verschillende. Uh, oh, jullie horen niet bij elkaar. Nee. Oh, okay. Maar we hebben toch gezellig even. En, wie, zijn, maar, maar, en uh, want, wie ben jij dan? Ik zeg. Engels. Hallo. Hallo. I'm, I'm come from Brazil. You come from Brazil? Yes. Okay. My name is Samara. Uh, your name is? Samara. Sam Samanen. Oké. Okay. Samara. En Samara. Samara. En jij. Sorry, want ik voeg het eigenlijk aan jou. Ja, ik ben gewoon vrouwje. Ja, sorry. Vrouwtje. Ja. en jij komt ook uit Leeuwarden ook? Ja, absoluut. Vrouwtje ja. uit Leeuwarden en ja. Sa Samara uit Brazilië, wat leuk. Mooi is dat. Maar vrouwtje, uh, jullie zijn een beetje met elkaar aan de klets. Dat is sowieso ja. leuk. Ja. Hé, hey, en uh, jij, jij zit in een beentje? Ja. Klopt. En wat heb je gedaan? We, uh, met mijn band Boulevard hebben wij uh, gespeeld. Hier vlakbij een muziekcafé Scooters. En uh, uh, we werden gevraagd om hier te gaan spelen. En uh, uh, nou, we hebben een mooi geldbedrag daarvoor gekregen. En we zeiden dat gaan we niet in onze eigen zak steken. Maar we geven het natuurlijk aan, uh, aan, aan, aan dit uh, goede doel. Ja, fantastisch. Ja, en hoeveel is dat? Uh, en, en tevens uh, hebben, hebben we nog zo'n mooie uh, box uh, rond laten gaan. Dus totaal... Uh, ,50, euh, ,50. 350 euro. 350 ja. euro. Fantastisch bedrag. En wat, wat, wat doe jij binnen de band? Zingen. Nou, dan ja als we ja. een zangerest voor het huis hebben, wil ik dat horen ook. Dus dat doe maar, maar een stukje. Wat hadden we net? I'm a lot of faith. This is how I feel. I'm cold and I'm ashamed. Lying naked on the floor. Excuses that were changed. Into something real. En by the way... It, nou ja, zo so, goed. So ah, Leeuwarden, applaus hoor. Ja, zeker. zeker. Uh, 350 euro, fantastisch bedrag. Ja, Om je even een indruk te geven wat je zojuist hebt gedaan. Voor 200 euro zorgt het Rode Kruis voor een waterinstallatie... waarmee kinderen van een school allemaal hun handen kunnen wassen. En uh, dat is letterlijk van levensbelang. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Wij hebben hier de voorhoede uit Utrecht. Nog steeds. In het Glazen Huis, nog steeds. Ze hebben een drukke dag achter de rug, want uh, het, was, het begon met een optreden in Utrecht. Toen gingen jullie naar Deventer. Ja, ik en nu het even wennen hoor. En nu zijn, <laughs> en nu zijn jullie hier. Uh, we, gaan, we gaan weer een liedje doen. Ja. Het ja. liedje over Utrecht. Ja. Vindt kan dat hier wel? We, moeten we, we, we bouwen ja. eigenlijk ook nog iets voor de veiling doneren. Kan oh, dat, dat is goed dat je erbij zegt. Ja, toch? Wat heb je voor de veiling? Ja, ah, de hoek, de, hoek. De, de, hoed. De, de De cowboyhoed, die ook in de clip is gedragen. En uh, ja, er zit heel veel DNA van Akker op. <laughs> Dus uh, nou, dat, moet, dat moet toch wel wat opbrengen, lijkt mij. Het is ook echt een hele mooie. Het is nou, ja. mag er zijn zeg. Ja, als, oh, je zegt, wel... als, je, als je een cowboyhoed zoekt, dan is dit wel de cowboyhoed die je zou moeten hebben dan. Zeker. Mooi, hij, hij, hij ruikt ook lekker. Uh, gaat op de veiling, 3fm.nl slash veiling. Cool. En ik had nog wat, want uh, ja, ja, naast mijn werk als, uh, als popster en uh, sexsymbol <laughs> ben ik natuurlijk uh, ook uh, werkzaam als docent op een middelbare school. En, uh, Jij geeft Engels toch? Ja, Engels geef Oh nou heel. dan daag ik je even uit om met, met deze dame buiten, die komt uit Brazilië, een goed Engels gesprek te voeren. Oh, Maar hou het een beetje kort. I, I cannot speak so good English, a little bit, Oké. Okay. Okay. Well. Then um, I want to help with 20 euros. That's so nice of you. Thank yeah. you very much. Dan Then I can ask for some music. Yes. Oké. Okay. Dat begreep uh, <oples tours> je. İşte pa <laughs> Die kon pa niet vertalen hoor. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa bye. pa pa pa Bye bye. Ja. Dat ze zelfs uit Brazilië hier helemaal naar het glazenhuis ja, komen. Ja, dat he? is toch. Dat, <laughs> wel dacht vanzien. ik dat Utrecht ver was. Utrecht is 0,30. Maar, En, maar, maar, maar, en is, is, is 0,58. Jij bent de leraar Engels ja. in Utrecht. En mijn baas die kreeg er lucht van dat ik, dat ik hier uh, op bezoek kwam. Toen zei hij, nou weet je wat? Neem van de school uh, het Leidse Rijncollege College neem even 100 euro mee. Ja, dus die uh, Komt er ook bij. In die pocket. Dan nu. Live. 0,30. Oftewel Utrecht. Hier in het glazenhuis van de voorhoede. Yo. en het is de Kerstmis mixen, hè? Oh, Oké, okay. met de belletjes. En Een echte, uh, nou ja, voor die kerstsfeer. Dingelingen. Oh. Ik zeg ze langzaam, slow, straight in the middle Christmas time. Steve, Kroket en Timmer, de Fresh Prince is er niks bij Wil je gaan verhuizen? Naar het paradijs van je dromen? En spreek tot de verbeelding maar Een weken vervul je je daar dus zet ik een streep door die kaart Of, of ik, scheur ik scheur die map, map door. door 27 jaar functioneer ik zonder adapter in mijn eigen stad En wandel op de markt op het Vredeburg, Vredeburg. zit met een matje op het gras in het Levelenburg. En vergeet me niet, geef me die rinkel Ik zet die sessie voort met een spa Op het ledigerf van de zinger. Als ze termineren Ik zeg ze get down, get te veel feesten al, Het maakt niet uit, ik zeg ze voor burgemeester Snap je, ik laat het gaan, ik trek door met mijn karavaan. Ik heb nog een afspraak bij de boulevard Vlak bij de Malibaan. een uurtje Waarom ik je dus trouw blijf, omdat ik van je hou Het is om laat, dus ik slent terug naar mijn oudwijk yeah. Ja, straks vanuit Komen wij, jullie zijn er Ho ho! Steve! Steve! dan niet met Lim die ogen open. De zon schijnt door de bomen, dus geniet er nou eens van yeah. Laat die controle nou maar liggen waar die hoort te liggen Mutsie op je kop en blisters op je lippen uh. En sport die zonnebril ook als je niet zonne wil Al is het maar zodat je dan kunt gluren naar die ballenkeel Maar dat maakt niet uit, hier is elke dag een ballendag Waar iedereen wat mij betreft kerstballen rokken mag niet op. Koersledig erven, laat je fiets maar staan Want hier wordt alles winters nog gewoon te voet gedaan dat Dus rustig aan, yeah. Eerst maar kerstombijtje geen croissant met gym. In Utrecht dat je uitsmijt. volgens de gracht voor een broodje van die loodgieter. Ijsje van Venetië. Pizzaatje van Bigoli. Maar dat maakt niet uit. Het stilt allemaal. Al dezelfde trek. De sneeuw ligt niet zo hoog hier. Kijk Ch maar naar de, de neude flat. Yeah. Het midden, oh, bij oh, jullie zijn er bij, als de kippen voor de voorhoede en 030 en ja, uh, ja daar je... maken we geen vrienden mee hier, natuurlijk Ik, ja dan zou je 058 moeten gaan maken uh, ja, dat, dat is uh, dat oh. is Leeuwarden. Jongens, onwijs bedankt voor jullie komst naar het huis. Ja, superleuk echt, om te doen. Uh, briljant. Dankjewel, Koen. Dank, dank, dank. En heel veel succes met jullie uh, ja, wereldwijde carrière natuurlijk. Ja, nou dat gaat lang. Die zich vanuit Utrecht als een olievlek over de wereld gaat uitspreiden. Oh, Mark my words. het gaat gebeuren. Uh, ik heb jullie al zien optreden in het Galgewaardstadion. Nou, het ging helemaal los. Het was natuurlijk fantastisch. Ja, Kijken wat er nog gaat komen. Kijken of ze jullie gaan vragen voor het WK. <laughs> in Brazilië, Even zo een wK. Schrijven. Jongens, thanks, echt yes. uh, waanzinnig. Thank Yo, dankjewel. Dankjewel. Wij gaan uh, snel door naar terug naar de muziek, zoals dat dan uh, heet. Het klinkt een beetje abollig, maar daar doen we het allemaal voor. 3FM, series request, Mijke Sicking, 25 euro, Rik Schoenmakers, 10 euro en Sem en Meertje, 10 euro voor John Newman and Love Me Again. No, I Rising from the crowd Rising up to so pure Filled with all the strength I find There's nothing I can't do Wie bent u? Hallo, Jan B. Hallo. Jan B? Jan B. Jan B. Jan B. Ja, ik uh, moet even 20 euro doneren en als ik dat lukt, in beeld, dan krijgen jullie 100 euro van de buurtjes. Dan hebben jullie uh, een gewonnen. Als je in beeld bent. Ja. Je bent nu in beeld. Ben ik in beeld? Hoi. Oh, Hoi. Hey. Hey. Nou, stop ik hem erin, weet je wel. En hebben jullie 100 euro verdiend. Alleen om even te zwaaien. Dat was het? Ja, dat nee, is het. Jongen, Helemaal fantastisch. Hey, dankjewel. wel. Hey. hey. Zo makkelijk wordt hier geld verdiend natuurlijk. Uh, goedenacht, wie heb ik aan de telefoon? Ja, Jeroen, goedenavond. Hé, hey, Jeroentje jongen. Ja, ja, ja, ja, ja, goedenacht. Hoe is het dan? Ja, met mij gaat alles goed hoor, een beetje gezellig vaar. Wat zei je als laatste dat je stond ik even niet? Ik heb een beetje gezellig vaar. Nou, over die van Leeuwarden die zit hier gezellig. <lacht> moet, je, moet jij eens doen voor de gein, kijken wat voor geluid er dan komt. <lacht> Leeuwarden die zit daar gezellig. Nee, dan, dan gebeurt er niks. Nee, nee dat gaat het niet even nee, nee. naar buiten. Hey, Jeroen, uh, jij hebt een plaat aangevraagd, hè? Ja, dat klopt. En uh, die gaan we nu draaien. Nou, kijk eens aan, dan kunnen jullie lekker een beetje gaan springen met z'n allen. Ah, daar hebben we wel zin in. Uh, welke plaat is het en belangrijker voor hoeveel? Uh, nakatomi en children voor het dientje. Voor het dientje, heel goed. En het zijn niet zomaar children. Ik kijk op de klok en ik kijk naar buiten. Het is uh, midden in de nacht. Het zijn de children of the night, dankjewel, Jeroen. Oké okay, dan, fijne dag man. You, later. Hoi. We are the children of the night and fight for the future of our nation. Let's come together and unite. Nothing's gonna stop us now. Dus hierbij voor de very charming man in het glazen huis. De Smit. Wat leuk zeg. Dat schreef Tamara Doornink uit Utrecht. Daar is het weer. Utrecht voor 10 euro. Op het 3fm.nl. Ga je lekker Gerry? Ik? Ja, ja. Ja, Ik ben even alle sms'jes aan het lezen. Want die kun je ook natuurlijk sturen. En dan komen ze op de televisie. Dus. Oh ja. En wat komt er allemaal zo'n beetje voorbij? Uh, nou, heel veel liefdes. Uh, mensen. Wat staat schatje? Ja, Ik hou van iedereen die zegt van wie die houdt. Ah, oh, lief. Er zijn gewoon gezellige dingen komen er voorbij. Ja, er komen gezellige dingen. Oh. Af en toe ook wel zo'n nader ertussen. Ja. Maar dat heb je altijd. Nou, ik, zie hier, ik, ik, ik heb de Twitter openstaan. Ik zie bijvoorbeeld dat Paul de Leeuw op dit moment uh, uit ligt. Die heeft problemen met zijn knie. Die is net geopereerd. En die heeft uh, volgens mij wel de quiz opgenomen nog uh, gisteren. En dat is ja. dan gisteravond. Dus nou ja, een paar uur geleden uitgezonden. En uh, ja, we helpen hem ook een beetje de nacht door. Dus ah, dat is zo. Daardig. Nou, dat is... meneer de Leeuw, dit is ook voor, uh, voor u hoor. Zeg je meneer de Leeuw? Ja. <laughs> Wat netjes. Um, Afijn, ah uh, en ik zie hier ook iemand en die twittert op hashtag 3FM. Uh, mijn kat heeft zes tieten. Bijzonder. Ja, vind ik ook heel apart. Is dat niet normaal? Uh, geen idee, ik heb niet zo heel veel verstand van uh, katten ja, eigenlijk. Nee, ja, ik ook niet. Zou ik, nou, volgens mij meer dan zes nog eigenlijk. Nou ja, laten we het daar niet over hebben. Hallo. Hallo, Hallo dames. Wat een gezelligheid. Waar komen jullie vandaan? Van Adenken! Vra Vra oh, oh, oh. Gezellig. En lekker gestapt in Leeuwarden? Ja. Ja, waar zijn jullie geweest? Uh, de, de Prins. De Prins? Oh, top, dat is zo'n leuke tent. Oh ja? ja. Nee, ik heb geen, geen idee. idee. Nee, ja. dat dacht ik af. Lekkie, lekkie. En nog mooie yes. mannen tegengekomen, een beetje geflirt. Yes. Ja, met jou. Met jou. Met mij? Ja. Oh. Hey, en wat komen jullie doen? Wij komen voor een zoen uh, van Koen. van Poen. Oh. zo. Wat een mooi rijpje. Oké, en dan... Tegen het glas een kusje aangeven? Ja, nee, door de brievenbus. Door de brievenbus. Ja, maar dat, ik, dat past niet, denk ik. Want... Nee, dat gaat echt heel moeilijk. Nee, door het glas. Door het glas. En wat ja. levert dat op? Nou, uh, wij hebben 10, 15. 20, 30, 50 euro. euro. Ja. 50 euro! 50 euro! Oké, okay, dan nou, gooi er maar doorheen. Ik, ik kom er nu aan. Jullie titel laten zien, dan lap ik nog een bankje bij. Oh, 150 euro. Ja, als jullie je titel laten zien hoor ik net, hè? Ja. Wie, wie is die meneer daar? Dat gaat niet gebeuren, hè? Nee, nee, nee. We gaan een kusje geven. Oké, okay, here we go. Ik kom eraan. Oké! Okay. Ja! Yeah. Oh. Oh, en ja, hoor. Koen zoen ze alle drie. En alle drie genieten ze ervan. Rode blosjes. Dankjewel. Dat, dat, dat kus niet echt lekker, moet ik zeggen. Nee, nee. Nou. Mooi, serious Request. Oké. Okay. 0, 1, 3, 3, Ik ga even een belletje doen met het callcenter. 0909-1336. Want ze zitten voor je klaar. Hallo, hallo, hallo. Bel naar 3M. Met een starttik van 4,5 cent. Plus uw gebruikelijke belkosten. Juist. Ik bel nu even live met het callcenter. En even kijken wat er het gebeurt. De eerste kwestie spreekt met Rioogveen. Hallo, goeiedag. Hallo. Hallo, met wie? Met Ria. Hallo Ria, goedenavond. Goedenavond. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Dat kan, en wat wil jij aanvragen vanuit Groningen? Uh, voor die Sky Radio actie, toch? Nee, niet Sky Radio. Oh. Het is helemaal... <laughs> voor 3FM. Oh, is ook goed. Maakt okay, mij niet uit. Maar en, uh, en waar, waar uh, doen jullie dat voor dan? Voor uh, de uh, kindersterfte. Kindersterf. Aan diarree. Aan diarree? Ja? Oh, oké. Okay. Ja, heb ik ook wel eens last van hè. Ja. Dat is vervelend. Ja. <lacht> Welk nummer wilt u aanvragen? Waarom oh, zit je nou te lachen? Omdat ik weet dat ik op tv ben. Oh, shit, ja. <lacht> hey, dat ja, dat bedenk ik mij als radio radioman natuurlijk niet, dat we ook gewoon live op tv zijn, ja. Uh, Ria was het, hè? Klopt. Hallo, Ria. Hallo. Hallo. Uh, leuk je te spreken. Jij zit daar bij het callcenter gewoon op dit tijdstip. Onwijs leuk. En uh, dat, is, is, dat, is, uh, dat doe je ook echt uh, gewoon vrijwillig, toch? Ja, dit is helemaal vrijwillig. Ja, ah, echt. Ik, vind, ik ga nu even. Leeuwwaarde, even een applausje voor alle vrijwilligers die meewerken aan 3FM Series Request. Ja, ah, het is echt waanzinnig. Ook hier bij het huis van allemaal vrijwilligers hieromheen. En uh, dat is waanzinnig. En ook wat jullie doen daar bij, uh, bij het callcenter. Hoe gaat het? Uh, het is rustig op het moment. Ah. Nee. ah. Kom mij even goed uit en Gerry ook, want dan kunnen ja. we dus bij deze oproepen om, om, om te gaan bellen. Klopt. Uh, wat is het nummer ook alweer? Ik ben het ineens vergeten: 0909-1336. Oké, okay. en dan wordt je plaat natuurlijk gedraaid en je moet doneren. En dan uh, heb je een beetje leuke mensen aan de lijn. Wat, wat, wat, en willen ze ook dingen van je weten, bijvoorbeeld? Uh, dat is heel verschillend eigenlijk. Uh, we hebben bepaalde mensen aan de lijn die een aantal keren terugbellen voor een leuk bedrag. Uh, we hebben mensen die aan het, stoppen, uh, aan, het shoppen, uh, aan het stappen zijn en die graag een vodka Red Bull willen. Maar we hebben ook, <laughs> ook gewoon mensen die uh, gewoon geld komen doneren en leuke nummers aanvragen. Oké. Okay. Okay. Nou ja, ik wens jullie heel veel sterkte en uh, succes ook vooral. En dat er maar heel veel bellers mogen volgen nu op 0909 1336. Ria, dankjewel hè. Graag gedaan. Van fijne dag. Fijne nacht. Doei doei. Doei doei. Hoe trek jij het, uh, Gerrie? Ik ja, moet maar eventjes. Hebben we niet een opdrachtje? Worden we... Een opdrachtje? Ja, zijn ja, nou, uh, nou, we die mensen lekker aan het bieden? Kijk, volgens mij hebben we nog een plopbol die je mond in kan. Oh ja. Jezus, ja. Ja. Wil je nog even een plaatje wachten, of zeg je van ik doe het meteen? Nee, die doen we, laten we die er gelijk achteraan knallen. Okay. Maar ik weet niet of het oh, past hoor. Dan krijg je Dat gevoel als je met, met, met nagels over het schoolbord gaat. Dat gevoel heb ik ook als je dit zo in je mond gaat Echt? Ja, nou, komt hij hoor. Slecht tegen. En als je hem in je mond hebt, ja? dan moet je je naam roepen. Hè? Ja, is goed. En uh, het levert 60 euro op. Oh heerlijk! Dus 60 euro opgeboden. 60 euro. Dus, klaar voor? Ik, ik maak hem al een beetje klein. Komt hij? Even de haren er vanaf. Oh. oh, hij is heel vies ja. Nou, oh. oh, oh. ja. oh. Fijne kotsen. Geeldien, oké, okay, heel goed. Ja, mijn naam is ook zo lang dan. Oh. Maar hij heeft 60 euro je verdiend. Je bent een heldin, Geri, echt waar, een heldin. doe zo nog een opdracht. 3fm.nl slash Geraldine. Daar kun je terecht om te doneren voor allerlei fijne opdrachten, sowieso. En 3fm.nl is de site waar je terecht kan natuurlijk om ook te doneren of een plaat aan te vragen. Deze is fijn, zeg. Dit is Sia. Ja. Dat was Sia en hier zijn de Spice Girls. Ja! met het NOS Journaal. In Oostenrijk is vrijdag een Nederlandse skier omgekomen. Volgens de politie van de deelstad Tirol was de 68-jarige man aan het begin van de middag vertrokken voor een skitocht rond Fieberbroen bij Kitzbühel. Wat er daarna gebeurde is niet duidelijk. Toen de man s'avonds niet terugkwam naar zijn onderkomen werd een zoekactie gestart. Na enkele uren werd zijn lichaam gevonden. Het is nog onduidelijk waaraan de man is overleden. In New York is het in december nog nooit zo warm geweest als dit jaar. Het is 18,3 graden geworden in Central Park. En het is extreem, zegt het Amerikaanse weerbureau. Het vorige record stond op 16,7 graden. Ook in Philadelphia en New Jersey zijn records gemeten. Daar is het 19,5 graden geworden. Verwacht wordt dat het record niet lang standhoudt... want vandaag kan het op sommige plekken ruim 21 graden worden.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 Het weer bewolkt een periode met regen. Overdag trekken meerdere buien over het land. Af en toe breekt de zon door en het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaat ie weer? Hallo, ik ben Guus Meerwis. Hi, ben Robbie Williams. Hoi, wij zijn Hans Poets. Steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM. Nu, Koenus Wijnenberg. Ja, goeienacht. Serious request. 3 FM Met Starship We built this city We built this city on rock and roll built this city I can make it, Daddy. Zou het over Leeuwarden gaan? Ik denk het wel. We build this city van Starship. Om zes over vijf. Hier vanuit het glazen huis. Mijn tweede graveyard. En, en ik, ik, ik, ik. Dat vind ik dan wel een dingetje. Hierna dus nog één graveyard. En dan zijn we er. Oké, okay, dat is misschien wel heel optimistisch gedacht. Maar ja goed, het is wel zo. Uh, nog één graveyard. Dat is de nacht van uh, maandag op dinsdag. En het is nu, nu is het zondagochtend. Dus de nacht van maandag, ik, ik werd echt het hele gevoel voor tijd kwijt. Maar die laatste nacht hier in het glazen dan zit ik hier met André Kuipers. En dat vind ik wel een momentje, want dat, dat, ik vind de man een enorme held. Echt waar wat hij heeft gedaan en dat, dat, ja, dat, dat, dat fascineert mij enorm. Dus ik vind het heel bijzonder om met hem dan die laatste nacht door te gaan. Uh, en ik vind het trouwens ook bijzonder om dat nu te doen met hier uh, Sjeveldine in het huis. Natuurlijk van, uh, van, van BNN, ik hè? Er, ik Maar.. Ik uh, ben ja, god, je bent, je bent, ja, bent nogal veel op tv geweest de laatste tijd. Ja, ja, en voor, ja, met Expeditie Robbys nou Ja, en voor heel veel kijkers ook, want man, ik heb toch een hoop reacties op dat programma gekregen. Dat is echt, Ja, dat is echt ongelooflijk. Kijk veel mensen naar. Uh, laat staan, jijzelf, denk ik. Want uh, aan alle kanten zul je wel aangesproken zijn, ook op straat, op wat je daar allemaal hebt beleefd. Zo, maar echt, het, het, het, het, het, het leeft enorm. Wat daar allemaal, wat, wat mensen aan je vragen, iedereen weet het nu. Dus iedereen weet wie ik ben. ja. Weird. En iedereen weet dat je het net niet gewonnen hebt. Ja, dat ook. En omdat ook iedereen, of heel veel mensen dachten dat ik ging winnen. Ja, ik dacht het ook. Ja, maar dat kan. Door ook Maxime Hartman had het even eruit getwitterd. Ja, dat was een soort van ding. Jij zou je versproken hebben, geloof ik? Ja, dat is nooit gebeurd. Ik heb hem nooit gesproken. Maar hoe zit dat? Want ik heb zelf een keer meegedaan aan Wie is de Mol. Ja. En uh, wat ik ook een fantastisch programma vind. En dan take je echt een, een, een, ja, zo'n contract. Zo'n ja, quick claim. Ja, in voor, voor, Van een kwart miljoen. Nou, het was iets minder. Wie is de mol is wel wat meer, geloof ik. Okay. Maar we, ook iets van een ton of zo. Maar wat ik me dan afvraag. Want dan gaat het dus om je tekende contract. Van, want de opnames zijn natuurlijk veel eerder. En het mag natuurlijk tot uh, ja, al die maanden dat het programma gemonteerd wordt niet uitlekken. Nee. Wie er gewonnen heeft, wie er afvalt, noem maar op. Ja. Dus daarom hangt er zo'n groot geldbedrag aan, aan vast. Dat kan ik begrijpen. Maar aan de andere kant, stel dat je je nou wel had verluld. Ja, weet je, weet je wat het is? Gaan ze je dan echt, kunnen ze je dan toch... Ik heb geen idee. Nee, dat, want ik, dat... ik denk dat dat dus niet kan. Want ik zat op een gegeven moment echt van stel ik had gewonnen en ik heb er dus helemaal niks tegen Maxime gezegd en hij had gegokt en ik had toevallig dan ook echt gewonnen. Hoe, dan is het zijn woord tegen mij. Ja, precies, en, krank, en hij heeft ook geen bewijs dat je het hebt gezegd. Tenminste. Inderdaad, ja. maar ik, heb, ik kan ook niks tegen hem. Nee. Weet je, tegen nee. Dus het is, uh, ik heb eigenlijk geen idee. Maar jij, we... jij lachte in je vuistje natuurlijk toen hij dat twitterde. Want jij wist wel dat dat niet zo was. Nou, een klein beetje ook jank hoor. Want ik werd dan de hele tijd maar meer geconfronteerd. Oh, ja, bent, uh, iedereen, met, Ja, je hebt het natuurlijk. niet gewonnen. Ja, ja, en ja. iedereen die wees ook van, ja Ger, jij hebt gewonnen. En dan <laughs> ik echt zo, mm -hmm. ik mocht niks zeggen natuurlijk. Mooi, mooi, mooi. Maar goed. Ik heb een, uh, we zijn nu heel normaal met elkaar aan het lullen en dat is goed. Maar ik heb nog 50 minuten. Ja. En die zijn voor mij, uh, nou ja, gewoon zoals ze zijn. En die zijn voor jou in het Volendams. Vanaf nu? <laughs> Want jij komt natuurlijk uit Volendam. Ja, maar weet je dat zeker? Dat is... Uh... <laughs> nou wacht, ik pak even een papiertje. Dat ligt hier. Moment. Oké. Okay. Gaan we ook een contract ondertekenen? Ja, van 250.000 euro. Oh ja, als ik me verspreek. Ik heb hier allemaal namen. Ik noem me Frank. Frank Dunker, Thomas, Dagmar, Dionne, Rens, Marcel en nog een keer Dionne die allemaal geld over hebben voor Cyrilden in het Volendams. Die Volendams praat. Nou, dan gaan we van de nou, Volendams praten. Oh, tof. Hey. Dan moet je nou wel vragen stellen, want anders dan is het zo stil. Uh, uh, oh jee, oh, ja, ik, maar goed, ik, ik, ik weet een beetje hoe het klinkt, omdat ik namelijk met die, die, die Jan Smit, ja, en Simon oh, ja. regelmatig, of regelmatig, nou ja, zomer voorbij ben, geweest en zo, en dan lullen ze ik ben dus Ik Je bent aan op... van je apropos. Ja, want ik heb echt het idee dat ik in één keer heel iemand anders tegenover me heb. Uh, hallo met wie? Jan Smit weer. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee, Wie heb ik aan de telefoon? Het is stil. Mark? Hallo? Oh. Of heb ik een olifant aan de lijn? Hallo? Hallo. Hallo Mark. Ja, ik ben mijn stem een beetje kwijt. Ach jongen, je bent je stem kwijt? Ja. Daar merk je anders helemaal niks van. Nee. <laughs> uh, Mark, uh, ik geloof dat jij waar, waar, jij... waar belde je ook weer voor? Ik had uh, Limbisket twee dagen geleden uitgevraagd. Nookie. Oh, Nookie van Limbiskit. Ja, en ben je. Even de groetje doen aan schoonzus Fleur. Je schoonzus, ja. Hoe heet ze? Fleur Wallenburg. Ik ben jullie. Fleur Wallenburg? Ja, dat is mijn schoonzus. Dat is jouw schoonzus? Echt. Nou, wat leuk. Ja, ik, vind, ik weet dat Fleur is, is wakker, want ze is namelijk nu aan het twitteren. Ze moet natuurlijk gewoon straks weer nieuws lezen. Ja, dat weet ik. Het uh, is bijna bij best... ja. Giel benen. En uh, Inderdaad, bij Giel. En ik ben blij dat zij in ieder geval iets uh, beter klinkt dan jij op dit moment. Want anders zouden aparte nieuwsbulletins worden. Ja. ja. Het is echt wel nice, ik versta het niet, maar ik ben het nu al met een je eens. Ik, uh, ik ga voor je draaien, Mark. Dank je wel, hè. Yo. Sterkte met je stem, jongen. Ja, ja, hoi. hoi. Yeah. Ja, ik moet je nu allemaal vragen stellen natuurlijk. Ja, ook. <laughs> Vind je dit leuke muziek, Gerry? Limbiskit. Ja, hou je hiervan? Ja, vind ik wel leuk. Oh, ik vind het... Oh, maar ik moet ook... Ik moet, maar ik moet daar nog wel, Ik moet de knop omzetten. Ja, je moet de knop Daar Nee, je ja, tijd ja, denk nee, ja, komt goed. Gerrie in het volle nam. En dit is Limbiscuit. I on the past, on Everyone that burns has to learn from the pain. I hey. like a chump, I hey. like a chump, I hey. like a chump, I hey. like a chump, I hey. like a chump, I hey. like a chump. Hey. Like hey. Should I be feeling bad? Should I be feeling good? It's kinda sad, I'm the laughing stock of the neighborhood. And you would think that I'd be moving. Ik, ik zit hier natuurlijk toch met een, een model in het glazenhuis, huis ik eerlijk zijn. Want je, alle foto's die voor jou worden gemaakt zijn gewoon ook meteen goed, hè? Dat is echt niet normaal. Oh, uh. hou op. Oh, hou op. Oh, dat was daar. Ha, ha, hou op is toch ook gewoon van Ja, dat is want, gewoon ja. ja, ik zie hier HP. Dat is één nou, van de echt nou, ja, de betere fotografen van Nederland, durf ik gewoon te zeggen. En uh, nou, die twittert nu even dit. Nou. Mooi, hè? Zo erg mooi, Ja. Yes. <laughs> Maar dit is denk ik, is dit, is dit vanuit zijn camera of vanuit zijn, uh, weet ik eigenlijk niet. Dit was zijn iPhone. Dit was zijn iPhone ook. Uh, yeah. Jongen, jongen, jongen. Nou goed, alle mooie foto's. Want er worden heel veel foto's gemaakt hier rondom het glazen huis. En prachtige platen ook. Van iedereen die langskomt, van het publiek, van ons in het huis. Check het allemaal op de site natuurlijk. Want daar houden we alles bij. 24 uur per dag 3fm.nl En als je daar toch bent, vraag direct een plaat aan. Of uh, doneer gewoon. Dat kan natuurlijk ook zonder een plaat. Want ja, je hoeft niet als je dan per se gewoon alleen geld wil overmaken. Dan mag dat natuurlijk ook. Gerry, wat vind jij? Ik vind het erg leuk. Nog steeds. Ik vind het echt gezellig. Hoe vaak spreek jij nog Volendams eigenlijk? En niet zo erg vaak, mij, want ik ben niet zo erg vaak in Volendams. En als ik wel in Volendam ben, dan. Uh, dan praat ik me me al ABN. Ja. Uh, ik moet nou echt mijn best doen om Volendams te praten tegen. omdat jij ook niet Volendams tegen mij praat. Oh ja, dat is, dat is voor jou net zo gek als voor mij ja. eigenlijk. Okay. Ja, ja, ja, Maar uh, als je bijvoorbeeld je moeder belt, ik noem maar wat. Dan Nederland. Uh, Gewoon ABN. Ja, ja. Oh ja. Want Volendams is in principe. Is ook, ook Nederlands? Ja. Of? Of niet? Het, je, het is een dialect. Die het is gewoon een dialect. Je, je kent hem verstaan, dus het is niet echt een harde taal. Nee, nou, precies. Dat is waar. Want ja. als ik vrieze, dan maak ik soms helemaal niks nou, van. Maar daarom. Nee, maar Volendam is wel. Ja, ja, maar je, je, je kent natuurlijk Jan en zo, dus je weet al een beetje. Nee, dat, dat is wat ik zei. Want met de zomer voorbij en zo. Dat is wel grappig. Want die, die switchen van het een op het ander moment naar Volendam. Ja, ja, ja. ja. Ik kan nu weer heel goed Nederlands bij de hey, gewoon opnemen. Dat mag dansen. niet, hè? <laughs> ah, shit, shit, shit. Sorry. Ja, lekker bezig. Ik uh, ga even hier naar buiten bij de brievenbus, want ik zie daar allemaal uh, mannen in uh, witte shirts ik had het een beetje bang van. Hallo jongens. Hey. Ja, trouwens wel een mooie witte shirts, want er staat een series-request logo op. Ja, en daar houden we van. Ik zie Wilbert Cornelis. Even kijken. Steven, Steven en Jelten hey, natuurlijk. Ik herken ze meteen. Het kan er ook mee te maken hebben dat hun naam op in boor staat. Hoi jongens. Hey, goedemiddag. Zeg het eens. Nou, wij uh, gaan uh, maandag eventjes een uh, rondje skateboarden voor het goede doel. Oh, kijk. En uh, wij proberen hier zoveel mogelijk geld mee op te halen. En bij een bedrag van 2500 euro. Dan gaan we een hele vette act maken. In de gracht. In de, in de gracht van Utrecht? Hier? Nee, nee, gewoon in de Leeuwarden. gracht hier in Leeuwarden. Uh, Leeuwarden. Ja. Hebben dat... jullie ook grachten? Nee. Ja, ho, oh, Ook oh, oh. nee. oh, Leeuwarden nee. heeft grachten, Ja, absoluut. <laughs> maar uh, wacht even. Ik ben, ik ben, ik, wakeboarden. Dat is toch dat je achter zo'n ding uh, aan ja, zit? Ja, achter een boot. Achter een boot aan. Precies. En ja. je hebt ook een baan, soms, waar je kan oefenen en dan, dan heb je, je zo'n zo rails. Ja, maar ik maar wij op. gebruiken gewoon een speedboot. En we weten nog niet zeker of Lilwa hier mee eens is. Nou, maar maar dat wel. is precies wat ik even wilde checken, want dan mag je toch niet zomaar mee de grachten door. So what? Nee, misschien niet, maar het brengt wel heel veel geld op en wij hebben er heel erg veel zin in, dus... Het is voor het goede doel, kom op! Ja, maar ja, nee, ja, oh ja, de Red Bull op de achterkant, ja, dat ja. Uh, betekent waarschijnlijk weer uh, ongeoorloofde stunts. Over het algemeen. Uh -huh. Maar ja, jongens, uh, ja, ik hoop het voor jullie. Ja, man. Het zou fantastisch zijn. Dus, uh, we, we hebben al een aantal sponsoren en we hopen natuurlijk dat iedereen uh, hier ons flink mee gaat steunen. En dan uh, gaan we er wat leuks van maken. Nou, ik zit ineens te denken: ik heb de burgemeester van Leeuwarden heb ik ontmoet. Toen wij namelijk het huis ingingen, dat was alweer een paar dagen geleden. Ik, weet ik, uh, ik, meer... ik, heb, ik heb een, met een uh, jasje met hem geruild in de uitzending. Je hebt een jasje met hem geruild? Ja, dat was inderdaad gisteren. Leuke man, echt een leuke ja. vent. En hij gaf me zijn visitekaartje waar ook zijn telefoonnummer op stond. Ik zei, nou daar gaat u zeker spijt van krijgen, want we gaan een keer midden in de nacht bellen. Zullen we hem bellen? Maar ik weet niet meer waar ik dat visitekaartje heb, dat is een beetje verenig. Maar bij deze ga ik een goed woordje voor jullie doen dat het lukt om door die grachten te, te, te wakeboarden. En voor een ieder die minimaal 5 euro doneert via ja. en via commonactie.nl... Is er nog een prijs te winnen voor een wakeboard-cursus van twee personen ter waarde van 100 euro. Dus nee. Ieder die doneert, heeft er zelf ook nog gedaan. Je steun dus, dus, kom allemaal kijken. Maandag om 3 uur gaan we wakeboarden door de gracht. En we hopen dat iedereen oh, erbij is. En iedereen is welkom. <laughs> Dankjewel jongens. Yeah. Yeah. Yeah. Doei doei. Oh, yeah. Yeah, whoa, whoa. Eline Herder uit Baren en Dirk Bauma uit Kuik hebben één ding gemeen. Ze voegen allebei deze plaat aan van Alex Clare. en too close. You know I want to break promises I don't wanna hurt you but I need to breathe At the end of it all, you're still my best friend But there's something inside Nou ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het is het glazen huis hier John. Ja, ik een het, ja. Ja, ja want ja, dat is dan toch een beetje het risico als je een plaat aanvraagt en je zet erbij ja, het is goed uh, dat ze mij bellen, dat we dan dus op een redelijk onchristelijk tijdstip aan de telefoon hangen. Ja, ik heb geen idee hoe we het hadden, is. Dat, uh... ah, dat kan ik je wel vertellen. Het is uh, half drie. Oh. Ja, het is middenin de oh, oké. Okay. Ja. Nee, geintjes half zes. Ja. Nee, het wordt half negen. Ja, nou ja, het zit wel op. Wat denk je? Heb je gewoon op je gevoel af? Hoe laat is het? Nou, ik, ik la, laat wel half zes proberen. ja ah, heel goed. Vijf voor half zes, inderdaad. Oké. Okay, hey, John, nou. even over muziek, want dat is toch mooi om over te kletsen. Uh, jij bent bij de Mode geweest. Dat klopt. En uh, mijn uh, goede collega, waarschijnlijk kennen je hem wel, Sander Landiga, is uh, echt wel fan ook van de Mode. Okay. En probeert mij ook al jaren te overtuigen van, van de band. En ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het heel goed. Ik ben alleen niet zo fan als hij dat is. Maar nee. afgelopen 7 december waren ze in de Ziggo Dome. Daar ben je bij geweest, hè? Daar ben ik bij geweest, ja. Hoe was dat? Nou, dat was echt geweldig. Ja? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een uh, 33 jaar geleden heb ik ze uh, ooit in uh, Rotterdam in de Lamplaar gezien. Uh, met toch 200 andere uh, mensen, denk ik. Ja, en dan is er erom maar als je zo 33 jaar geleden in een volgende keer dan weer ziet. Ja. En stil Koning Strong. Nou ja, precies, want het was, dat heb ik echt begrepen. Ik was er zelf niet bij, maar het was echt een fantastische show hè, die ze daar weggaven. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, mooi John, je hebt hem natuurlijk aangevraagd, althans, de band heb je aangevraagd. Maar welke van de PES mag ik voor je draaien? Ik heb personal jeansjes aangevraagd. Nou, dan gaan we niet draaien, Net zo makkelijk. Okay. En uh, dank ik jou, John. En nog één onbeleefde vraag, maar ik moet hem toch stellen. Hoeveel levert dit op? Uh, 50 euro. 50 euro, John. Goed gewerkt, dankjewel. En slaap lekker, hè? Dankjewel. Hoi, hoi. Dit is de Fashboot. Persmoot En Personal Jesus Zojuist uh, officieel aangevraagd En aanvragen kun jij ook doen Een request doorgeven via 3fm.nl 09091336 Dankjewel Femke Ik maand Femke Nijman voor 10 euro. Gewoon een lekker plaatje voor een goede actie. Yes, sayer En one. Hier buiten bij het glazen huis. Ik zet even een rustig muziekje op. Want ja, daar is het op zich wel de tijdstip voor. Maar drie, drie erg vrolijke, leuke, gezellige, Yo, uitgelaten hoi. dames. Ja! ja. Hoi! <laughs> Die behoorlijk kunnen schreeuwen. Daar ben ik inmiddels. <laughs> Hallo dames. dames. Hallo. Hoi. Hoi. Hoi. heel knap. Oh, dank je. Ja. ja. Ja. Ja, jullie mogen er ook zijn hoor. Ja. Ja, zeker. Ja. Bedankt. Hey, uh, um, uh, heb, hebben jullie een leuke avond gehad in Leeuwarden? Ja, ja, zeker! Leeuward. We zijn nog niet klaar We zijn, klaar, we zijn ja. nog niet klaar. Oh, maar wat, gaan jullie, wat staat er nog op de agenda? Eh, nee. <laughs> Gewoon een paar rondjes lopen. En een beetje, want, want dat weet ik dan niet, dat kunnen jullie misschien zeggen. Uh, hoe is de sfeer in de stad verder? Want ja, hier is top op, op het zailand, maar hoe is het in de rest van de stad? Ja nou, heel gezellig. Is leuk ja? Ja. Dus ik moet echt, als we dan straks een keer uit zijn en uh, kerst en oud nieuws voorbij. Dan moeten we echt, uh, moet ik gewoon een keer terugkomen naar Leeuwarden ook. Ja, zou ik Oké, heel goed. Naar de Nachtwacht, die is heel leuk. De heel Nachtwacht. Leuk. Ja. ja, daar zijn we Ben geweest. ik ook wel eens geweest. In Amsterdam zit hij ook, de ja, Nachtwacht. Klopt, zou toch? Ja, klopt. Maar hier is hij ook leuk. Dat is een heel grote schilderij, toch? Ja, nou, laat maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja prima. Ja. Ja. Uh, dan, Ik geef je heel even aan uh, Geraldine. Aangenaam, ja! Geraldine. Yes. Heel veel Even hè? Hey, maar als jullie iets de gillen, oh, dat is voor de Jerry. luisteraars ook prettiger. Ja. Even, kijken ja. even kijken hoe dit gesprek verloopt. Nou, shoot. Oké. Okay. Wat willen jullie weten ik hoop van dat me? je niet hebt willen jullie weten? Ja, wat willen jullie weten? Nou, hoe was het op het eiland? Uh, het eiland was erg zwaar, ook erg leuk. Uh, ja, mooi weer, banen eten, Maar uh, lekker bruin was ik. Blond nog steeds wel. Ja, nog ja, steeds. Ja, ja, ja, is ja, zonder bank. Ik ben heel wit, dus jij bent bruin. Oké. Okay. Ja. ja. <laughs> nog uh, één naar mij vragen? Hebben we nog meer vragen, jongens? Ik heb wat mooi vertaald ook. Ja. Ja. Inspiratieloos. Ja, ja een beetje van. jammer. Maar je was echt top bij oh, Expedition. Nou, dankjewel. Ja, we waren, we waren echt jou, ja. We waren niet voor Edith, maar voor jou. Hoor. Oh, dat is, dat is erg lief van jullie. Ja, dat ja. is echt lief. Ja. Dames, dank jullie wel. hè, Lief dat jullie yeah. bij het huis kwamen. Yeah, en noem maar even het gigantische bedrag dat jullie zojuist door de brievenbus hebben gegooid. Uh, 2 euro en 60 cent. Yeah. Drieën, maar... Geen idee! Heel Niets veel Maar jullie met... hebben in ieder geval al het klein geld bij elkaar geschept en alsnog ja, hier door de brievenbus met... gegooid. Ja, we hebben alle wijn opgemaakt. En we hebben een paard. Dus een paard. Een ja, ja, ah, heel, ja. heel goed. Dag Doei. dames! Doei! Doei! We hebben een paard. Dat is een raar ding wat ze daar mogen hielen. Maar goed, Dat rijden. Even kijken. Anouk, Hup, Mark, Jorits en Ron van der Vliet. Voeg allemaal deze fijne plaat aan voor 15, 25, 25 en 20 euro. Randy MC! En dankjewel ook Jeffrey De Willigen uit Auw voor 10 euro en Jonina Pullens ook voor 10 euro. Wat een heerlijke, heerlijke plaat. Uh, goedemorgen Marco. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, we bellen jou vanwege. Uh, wat was het oh God, hoe, hoe noemen Nou word ik echt vergeten achter. Uh, <lacht> Crazy88, en dat ja. maakten wij van Crazy22. Oh Koen, je wilt yes. slapen. Ja nee, ik moet nu even, <lacht> even scherp blijven. Ja. Uh, Crazy22, oftewel we hebben allerlei opdrachten voor jou Gerry. En Marco, jij hebt er een nieuwe opdracht bij. Ja, dat klopt. Ik zou graag willen zien dat uh, Geraldine ingepakt met een toiletpapier. Uh, dat dat Gerry zichzelf inpakt met toiletpapier, als een soort mummingpak, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. Okay. Dat, dat leek me wel wat, gewoon op dat kan. En hoeveel, okay. heb, hoeveel heb je daar voor over? 100 euro. 100 euro? Help je me ook Jawel. mee dan, Koen? Uh, nou ja, wat we ook kunnen doen, ik zit even te denken hè, uh, en ik denk hardop Marco, dus dan mag jij zeggen of je dat ook wat vindt. Uh, dit is ook het moment waarop Giel wakker moet worden, sterker nog, dat moet nu ook echt gaan gebeuren. Het is kwart voor zes, hij moet over een kwartiertje moet hij zijn ochtendshow gaan beginnen. Is het wat om uh, dat bij Giel te doen, in zijn bed? Nou, dat klinkt ook wel mooi. <laughs> ben je daar akkoord mee? Ik ben er nou, akkoord mee. Oké, okay, nee, dat is belangrijk. Dan gaan wij nu Giel wakker maken, Marco. Luister maar mee. Oh, arme ja, jongen. ik ga het kijken op tv. Oh, ja, kijk mee. Ja, sorry, ja. Neem jij ook een rolletje mee? Ik, uh, ik ga, ik ga uh, ja, nou, als jij vast die kant op loopt, dan kom ik straks met de alle... Of oh, ja, neem het gewoon mee. Neem het gewoon mee. Precies. En doe een beetje lief voor hem. En, mag, en, en vergeet het Volendams niet, eh, Gerry. want er Jezus, zit er nog ja. In, ja, ja, ja, ja, ja. Vraag ah, ook verdampt. even hoe het, hoe het met Giel gaat en zo. Nee, goed. Is goed. Ik ga het nu doen. Maar mag ik hem nu wakker maken? Ja, je moet hem nu wakker maken. Ja. Links, links, hè? Hij ligt. Uh, in, de, je ziet twee stapelbedden nu. Ze loopt nu de slaapkamer in. Twee stapelbedden. Het linker stapelbed onderaan. Dat is goed. Oh. Joe, Giel wakker worden. Jo. Ze legt alle echt alle wc-papier ligt hier op zijn hoofd. Geel. Oh. Hij oh. wordt niet wakker hoor. Giel. Joe. <lacht> wakker worden. <lacht> oh, ik, heb het, ik heb het zo lief mogelijk probeerd. Goedemorgen Gil. Hou je microfoon even bij, dan kunnen we een beetje horen wat je doet. Vertel me wat je voelt. Ik dacht dat jij uh, in de hand stond op je kop met een uh, glas water. Uh, ja. ik wat ik Ja, er is erg veel geweten de afgelopen uren. Dus wij hebben even een beetje veranderd. Hmm. Oh, je praat wel voor een dag. Ja, dat moet ik doen. Ik doe zo wel een aanstad, okay, top. Hey. Kom je eruit? Het is belangrijk dat je daar even blijft zitten, want uh, Giel kent er. Komt is je licht uit, man. Oké. Okay. Oké, okay, Giel is wakker heel goed. Kom maar deze kant op. Kom, kom deze kant. Ja. Ja. Oké, okay, yeah, ja, top. Nou, oh, oefen Vol dames blijf praten. Ja, dat heb je goed gedaan. Jawel toch? Ja, helemaal top. Nou, ja, ik denk ik ga niet op hem springen. Oké. Okay. Uh, Leeuwarden. Ik zeg Giel Beelen is wakker. Woehoe. Ja, Hij kan uh, zo dadelijk dan officieel gaan beginnen aan zijn ochtendshow. Maar eerst, ja, ik moet even mijn excuses aanbieden aan jou. Gerben. Uh, want uh, ik zei een uur geleden, ja nee, over tien minuten kom ik bij je. Inderdaad. En toen ben ik je glad vergeten. Mijn excuses daarvoor. Maar ik ga dat nu bij deze goedmaken. Want jij gaat een heel geilig liedje aanvragen. Ja, jij bent volgens mij een paar jaar geleden... 2010 dacht ik, uh, heb jij Skiddily ingevoerd. Ja. En uh, dat vond ik super om naar te kijken. En uh, als mooie afsluiter van deze graveyard Shift... Vind ik een uh, mooie aanvraag, Skiddly, voor uh, 40 euro. Hé, hey man. Helemaal goed. 40 euro voor ja, Terry Gordon. Het is, ja, ik heb me, het is een ear. Hij heeft ooit een liedje gehad. En een soort van klein hitje gehad met dit. En heel veel mensen vinden er niks aan. Maar, maar je moet aan... hem wel meedoen, hè? Maar wel meedoen. Ik moet hem meedoen? Helemaal. Natuurlijk. Daar okay, gaan we Oké, here we go. Hij gaat ongeveer zo. Um, iedereen kijkt een beetje naar mij, van, wat doet hij nou? Kan er een beetje mee worden worden, een beetje meegedaan worden? Ja. Ja. Heel da's skiljum, da's skiljum, da's skiljum, da's skiljum, da's skiljum, da's skiljum, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ja. ja, Gerrie, dit is een liedje wat destijds heel veel is aangevraagd. Het was inderdaad in 2010 ja. en het heeft heel veel geld opgeleverd. En kennelijk zijn er toch een hoop mensen die het leuk vinden. Ja. Ja, maar je kent ook de je kent het tekst. Ja, nou, de tekst. Of tekst, ja. Ja, de tekst, Tot vandaag moet ik vol Het is niets meer dan een ja dan dan Dat is het eigenlijk. Ja. Maar we kunnen het met z'n allen even doen. Oh, dat gaat straks hoor ik. Ik heb het al lang niet meer gehoord, merk ik. Okay. En dan gaat hij naar beneden. dum dum das dum dum da dum da dum dum dum dum da i am a little back man a our and ago kli dum dum da da i am a little back man attacking our them dum dum dum dum da I am a little kliendan I do liendas kliendan kliendan do the kliendan do liendas kliendan do liendas kliendan do liendas kliendan do liendas kliendan do liendas kliendan dum dum kliendan you'll taste dan when the drum dan gets us till Ah, wat ik leuk vind is dat ik op de sms en op twitter en zo wel nog mensen zie die het echt nog weten. Skiddly, daar is hij dan eindelijk. Dus nou, leuk, leuk, leuk. Maar uh, laten we het vooral niet te vaak doen. Stel nee, ik zo nee, voor. Nee, dit was prima nu. Dit was prima, zo. Ja, ja je hebt helemaal gelijk ook. Uh, heb je al gecheckt of Giel inderdaad onder de douche staat? Nou, hoeft niet, nee, dat komt allemaal wel goed. Maar ja, Giel kennen, anders kruipt hij weer eens een beetje in. Maar nee. hij moet toch echt over tien minuten uh, moet hij los, natuurlijk. Ik dank Manon Slachter en Arno van Bussel, want allebei hebben zij 50 euro gedoneerd via in dit geval de site 3fm.nl. Voor dit liedje, Blondie en Call Me. En uh, stop the cavalry was dat. Ik stop het liedje ook eventjes, want ja, ik, ik moet bijna slapen en ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om deze man even gesproken te hebben. Hallo Joey! Hallo! Hey jongen! Hoi! Hoe oud ben je? Acht! Je bent acht? Ja? Waarom lig je niet in bed? Ja. Ik wil gewoon op de tv. Je wilt op tv? Ja. Nou kijk, er staat een hele grote camera naast je. Daar ja? ja. Zwaai maar even. Hey, en Joey, je hebt ook nog iets meegenomen? Ja. Wat heb je opgehaald? Z 60 euro en 55 cent. Wow. Yeah. Joey, jij bent een held, jongen. Ja. Yeah. Je bent echt een held. En, en waarmee heb je dat uh, geld binnengeharkt? Wat heb je gedaan? Eh uh, Lege flessen ingezameld en hardlopen. Joey bedankt! Joey bedankt! Joey, Joey, Joey bedankt! Ja, jongen. Dag Joey! Hoi! Hey. Wat een hel. Ik ga lekker slapen, ik spreek je morgen weer en heel veel plezier straks bij de ochtendshow met Giel. doei! doei. Ay, ay, but ay, oh, what I die, dying, but ay, but ay, oh, what I die, dying, ay, but ay, oh, what I die, day ay, ay, what I die.